Goedemiddag allemaal, Harmen hier. Eerste podcast interview, een beetje zenuwachtig. Um, ik wou een intro geven. Uh, waarom doe ik dit? Omdat ik uh, een aantal jaren niet meer uh, deel uitmaak van de grote wijde wereld waar ik vroeger nogal heel gek op was. En uh, sinds augustus van 2017 eigenlijk stilaan toch wat meer de mensen wil opzoeken na onze zeer intense periode met onze tweeling. Um, en een van de dingen die ik daarvoor uh, dacht te gebruiken was uh, podcasts af te nemen. Interviews, long format, uh, met uh, mensen die ik ken of iets minder ken. En op die manier terug wat uh, connecties te leggen. En ja, basically gewoon plezier maken uh, bij het interview en van mensen te leren. Uh, dat is stilletjes aan een beetje een passie van mij aan het worden. Ik uh, steek er heel wat tijd in. Uh, nu in januari 2018 um, met een aantal heel leuke interviews klaarstaan. Als eerste interview, daar uh, ga ik het dadelijk over hebben. Dat is met Bert Verdonk. Bert is een goede vriend, we hebben samen grote en kleine projecten gedaan. En, um, zijn verhaal is best wel interessant. Hij is ooit begonnen als consultant bij een groot groot bedrijf en is nu zijn eigen weg aan het gaan, is daar zeer blij mee. Eigenaar geworden van, uh, of general manager geworden van Squadable, een bedrijf dat gespecialiseerd is in artificiële intelligentie. Hij wordt heel veel gevraagd om keynotes en presentaties te verzorgen en probeert op die manier zijn, uh, de wereld toch een beetje te veranderen. Uh, we hebben het over technologie, we hebben het over uh, de intense periodes waar onze levens door verbonden zijn. We hebben het over uh, slakken op een uh, bank in het park, want daar is deze podcast opgenomen. Uh, af en toe hoor je ook een tram voorbij komen. En als je naar het einde van het interview hier en daar uh, wat dubbele tong hoort, dat was omdat wij ook een glaasje wijn hadden en, meer dan één trouwens en uh, een stukje chocola waar we allebei best wel dol op zijn uh, zonder meer laat ik je nu uh, genieten van het interview met Bert Verdonk ik heb trouwens vragen, ik wil het of niet ik heb echt een hoop ah. vragen te een ah. een de meeste mensen krijgen deze nooit te zien want dat is eigenlijk mijn pages. ah ah ja, maar Elke morgen. Een soort van dagboek dan... Uh... Ja en nee, je kunt daarmee doen wat je wilt. Hè. Mm -hmm. um, hoe, hoe dat dan werkt is, ja, dan moeten eigenlijk de artiesten way van Julia Cameron er eens een keer bij pakken. Dat is eigenlijk zo voor uh, vastzittende creatievelingen los te maken. Panemeer is al verteld. Uh... Ja. Er zijn er weinigen die het aandurven dat hem echt... echt Slef, eerst, ja. Ja, dus, uh, dus Ik denk dat er zijn heel veel mensen zijn die er aan beginnen en die ik gewoon niet voorbij bladzijde 1 graag. Hmm. Ah, weet je, ik ben daarmee begonnen omdat ik wat van mij even moet schrijven, denk ik. He. Nou. O, wat dat dan, he. Vandaag heb ik hem voor iets anders. Dat wordt later uh, nog een bestelling uh, voor halen. <laughs> uh, wel, stukken daarvan kunnen inderdaad in een boek komen zetten en dat wordt ook niet afgeraden. Um, maar het doel is niet om er iets van te maken. Nee, nee, nee, het doel nee, is gewoon te schrijven. Ik wil zeggen dat ze later een interviewen voor je memoires... Uh, ja. dat zijn <laughs> dat dingen die eh, terug naar boven kunnen komen. Hè. Ik weet niet of dat memoires in mijn geval wel de moeite waard zijn om over te schrijven. Ja. Ik weet het niet. op zijn minst een bewogen leven. Hè? Niet zo'n saai ja. leven zoals sommige andere mensen. Oh, ja, dit is uh, live free, die hard zeker. Nee, <laughs> ja. nee weet uh, waarom die podcast eigenlijk... Hè? Wij hebben, wij hebben echt armoede gezien. Maar niet zozeer de financiële armoede heeft ons pijn gedaan. Um, de spirituele en de emotionele armoede. Um, een, een plaats waar wij zaten, toen we elkaar de laatste keer hebben gesproken, vlak daarvoor zat ik op de neonataal intensieve zorg. Dat is gewoon een gat in de wereld. Dat is, dat, dat is een gat dat alle is aanzicht dat er nog bestaat. Mm. En. Dat, ...dat maakt iets los in alle mensen. Dat is, gewoon, dat is puur een trauma. En er is niemand dat er iets mee doet met dat trauma. Er zijn geen therapeuten gespecialiseerd in... ...hoe ga ik om met het trauma van een neonatale intensieve? Mm -hmm. Hoe ga ik om met... Um, ...wat er nou in komt? Want het is niet, dat stopt niet. Hè. Als je daar buiten gaat, het is nog maar beginnen. En in een herstelproces vaak van jaren... Uh, en, en die podcast, ja, weet je, in, in zekere zin gaat dat over extreem ouderschap, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is een idee, extreem ouderschap. Okay. Niet dat je door een ouder moet zijn, hè. Nee, nee, nee. Ja, um, vaak is het de mensen die geen ouders zijn, die gemakkelijker die, van afstand kunnen pakken en kunnen zien van, ja, maar hoe zit het nu feitelijk? En, en, en, goh, en dan zeggen ouders die niet openstaan in alle omstandigheden voor, voor, voor feedback of input, mm -hmm. dan wel eens van, ja, oh, je zegt geen, geen ouder, hoe kun je dat nou weten? Ja. Hoe kun je daarna nou wel weten? Je bent wel een ouder. Mm. En dus, voor mij maakt het niet uit of dat je ouder bent of niet. Dat is niet mijn opzet. Wat mijn opzet is zeggen van, joh, maar ja, mannetjes, als je een verhaal te vertellen, je hebt een extreme verandering doorgemaakt, je hebt beslissingen moeten nemen die letterlijk de rest van je leven bepaald hebben. Ja. Laat ik mijn kind leven of niet? Um, beginnen we überhaupt om kinderen? Ja. Dat, is ook, dat is hetzelfde. Dat, dat is niet anders, nee? dan is het een interessant verhaal en dan kunnen mensen er iets uit leren. En zeker mensen die in een situatie zitten waarin dat overleven 95% van hun tijd gewoon domineert. En, en maar onze doelgroep met, met extreem ouderschap is niet zozeer die, die wanhopige ouder te vinden, niet zozeer dat, maar als er maar één iemand is die zegt oh, door, met dat trucje kan ik iets doen, dan is dat fantastisch. Of met die mentale klik kan ik iets doen, dan is dat al geweldig voor want... ons. Ik heb... Uh... Ik denk een jaar of drie, vier jaar geleden, ik zat terug om erop te zoeken, een jaar langer geleden, vijf jaar geleden misschien, een blog geschreven over uh, no-brainers. Ja. Dus ik had zo, ik weet niet wat je al verteld hebt, maar ik had zo, ah, wij gebruiken dat in het Courant van taal gebruikt, zo van, ah, dat is een no-brainer. En ik ben eens gaan onderzoeken en er worden dus effectief mensen geboren zonder hersenen. Ja. No-brainers. Okay. Uh, en dat dan ook een, een, een, een, een, een, een, een, een medische term um, En dus daar heb ik een artikel over geschreven, met een aantal links naar, om meer erover te weten en, en wat mensen dan doen om toch... Hè, want er zijn uh, kinderen die daar toch nog tijd uh, leven, ja. ondanks dat die nog ja. geen hersenen hebben. Of, wat ik ook gevonden heb, het zijn mensen die met één helft geboren zijn. Zoals mm. uh, een meisje in Duitsland, zo, en die, die dan ja, toch... Bij de helft, ook al is hij er niet, wordt hij toch uh, getraind. En dan zie je dat die in een en ander een dik deel overneemt. En ja. de helft die er niet is, hè, maar die is er dan niet Op een ander niveau zal hij er dan wel zijn. Hè. Uh, ja. en, en wel, ik moet zeggen, er zijn, ik denk, minstens 50 mensen die mij een berichtje gestuurd hebben om mij te bedanken dat ik zoiets gemaakt heb. Dat mensen hun weg via daar gevonden hebben om daar meer over te, te weten. Ja. Oh, dat is exact wat jij zegt. Uh, ja. dus, dus, het begon eigenlijk als gewoon een, een, een woordspelletje, zeg maar, voor mij. En ah. ik denk, ik schrijf het vanuit en je weet niet wie dat je daar een cadeau mee doet, maar er zijn ja. altijd mensen die, die dat zegt. Voilà. Ja. Um, en, en het is soms chockerend, want de, de mensen die de neonatale intensieve zorgen, intuuzamere werk geweest zijn, in Ozemola, mm -hmm die daar gelegen hebben, die houden allemaal contact via een gesloten Facebookgroep. Je komt daar alleen maar in als je op de neonatale geweest bent. Dat, mm. dat is echt een gesloten, gesloten groep. Is er van die half halfslachtige... Hey, is ja, er ja, gesloten? Ja, nee, hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is ja. dus niet. En daar komen soms schrijnende verhalen tegen die je <laughs> doet. Een kindje van een jaar, anderhalf jaar, palliatieve. Ja, dat slaat dat gewoon... Ik, ik heb zoiets van, waarover zijn dat bezig? Mogen kinderen geen euthanasie geven wettelijk? Dat is wettelijk niet toegestaan, behalve in echt uitzonderlijke geval. Mm -hmm. Dat eens niet af, dat is het probleem? Het protocol is het probleem, dat kinnike je af, het protocol is het probleem. En daar merk ik vaak dat in zo'n extreme omstandigheden protocols afremmender zijn dan wel helpende. Dat is heel vaak, hè. Dat is heel vaak. De, en een van de dingen die ik vaak zie... Wie zijn die mensen die protocollen opstellen? Ja. Die hebben vaak weinig voeling met waarover dat het eigenlijk gaat. Ja, ja, en dan is dat logisch dat dat niet afgestemd is op de effectieve omgeving. Ja, en dat, dat gebeurt keer op keer en dat is jammer, maar ja... Dat is bureaucratie, zeker. Dat is geen leuk onderwerp om een interview over te doen. Zeg, ik, ik, ja. heb eens, ik heb een truc van... Um, van iemand die tien jaar lang de wereld heeft rondgereisd, topmensen heeft geïnterviewd en die zijn eerste vraag toen het in de samen zat. was wat is de belangrijkste les dat uw vader u geleerd heeft? die staat net toe dat ik die vraag een keer kopieer. Wat is de belangrijkste les dat uw vader u geleert? Maar dat is al een uh, serieuze vraag om binnen te komen, um, Ik denk dat het antwoord eigenlijk, makkelijk is... Uh, Openstaan voor andere culturen. Een van de dingen die mijn, alleen mijn ouders, maar vooral mijn vader, is dat er dus een stimulator in geweest Het is om nieuwe culturen te ontdekken, veel te reizen, aan andere taal, andere culturen in contact te komen, te leren, proeven van verschillende soorten gerechten, musea gaan bezoeken enzovoort. En, en ik zie hoeveel dat mensen vandaag in angst leven, hè, bijvoorbeeld vormen van xenofobie of racisme of wat uh, dat je ziet dat dat vaak gebaseerd is op, omdat ze die wereld niet kennen. Ja. Omdat ze niet weten van wat zijn die gevraagd of waarover uh, gaat het, uh, wat is er aan de hand. En ik denk dat, dat dat een van de dingen is, dat is een geschikt cadeau van mijn vader om uh, open-mind naar de wereld te krijgen. En dat is ook een van de dingen die ik doe, die ik dan na het heb, is om mijn oordeel uit te stellen. Ja. Er is staat genoeg om te oordelen, er is staat genoeg om, om mensen te veroordelen of wat dan ook. Maar hoe langer dat je een open mind houdt, hoe beter dat je ja, de situatie leert kennen, dat je er kunt van leren, dat je, ja, weet je een aantal stappen in kunt uh, maken. Het hebben ze bepaalde boeken of culturen, dat daar, daar gaan we meer uithalen of, of religies misschien. Zou je, in algemene termen, ja? we gaan ja. niet over hebben. Nee, wel, maar ik denk dat, uh, dat ja, natuurlijk. Als ik een kindje was, dan was het natuurlijk de, de, de wereld beperkt tot West-Europa. Zeg maar. ja. En dan ja, ging het vooral om, om um, Europese cultuur. Nu als wij in een ander wereldje hadden geleefd, dan denk ik dat het precies hetzelfde daar had, ja. had, uh, had geweest. Ja. Dus op zich was die, allee, nou, als je mensen aanleert om een open mind, dan maakt het ook niet uit allee, waar dat je, je start. Um, ja, natuurlijk. Italië, Griekenland, Spanje, Frankrijk. ja, ik heb je, je kracht wel heel wat, dingen, heel wat dingen mee. Hoeveel taal spreek je eigenlijk? Ik spreek, als ik, allee, moet ik, zeggen, als ik eerlijk ben, dus dan daar spreek ik allee, Nederlands mijn moedertaal, uh, Frans mijn tweede taal, Engels mijn derde taal. Alhoewel ik eigenlijk meestal de meeste tijd nu Engels uh, spreek. Um, ik spreek vloeiend Duits en ik spreek uh, degelijk Hindi. Ja. Um, en voor sociaal kan ik Spaans en Italiaans met een plan trekken. Ja. Dus als we zo rond tafel met vrienden of zo, dan kan ik mee, maar niet voldoende om een sessie in het Spaans of Italiaans te Ook gaan. Ook niet als wijn ja. bij is en wel lastig Nee, Ja, ik <laughs> zou het misschien wel doen, hè, maar ik zal een voorbeeld geven. Ik um, Vorig jaar of twee jaar geleden uh, was een vriend van mij die vroeg: die heeft in Duitsland uh, een café. En die zei, oh Bert, gehaald van bieren, Belgische bieren wil je geen bierproeverij komen, komen hosten. Ik ja oh, dat zie ik wel zitten. Um, um, en dus, okay, elke keer dat dan gaan we gaan doen. Maar dat is dan vier uur op een avond Duits spreken. Ik spreek niet vaak meer Duits. Nu, mijn Duits is wel goed, maar ik moet er zo even erin komen. Maar dan begint dat technisch, dat, van ja. al dat bier en die procedure en de procedure enzo. En dan zeg ik wel van, oké. Okay, ik, ik heb dat wel goed gedaan, maar gevoeld dat ik, ik ben geen, ja. ik zeggen, ik ben geen native, ja, uh, ja, ik ben. Het, uh, dus dan zie je wel dat er nog wel een verschil is, maar dan ja. denk ik van, ja, hoeveel mensen zouden er in België dat doen wat ik daar gedaan heb, ja. hè. Zouden we, zou we niet een beetje als Belgs, zeker als Vlaanderen, niet wat kritisch staan tegenover onze kwaliteit van de talen dat we spreken, gewoon ik, het denk, ik denk dat denk dat, dat het te maken heeft met, met iets anders. Allee, ik ben er soms van overtuigd dat we te weinig laten zien hoe goed we zijn in dingen. Ja. En dat heeft te maken met, met cultuur, waarbij dat we zijn... Ja, moet ik zeggen, België is een klein landje, dat is groot. Altijd overheerst door eh, buurlanden of ja. buurvolkeren. En dus vandaag zijn het de Spanjaarden, morgen zijn het de Fransen. En we zullen maar eh, onder het gras blijven, dat we morgen kunnen overleven, zie je? Ja. Um, en, en ik denk dat het daarmee te maken heeft dat de meeste Belgen echt bescheiden zijn. En ook internationaal, mensen vinden dat fantastisch. Hè? Ik doe dat heel vaak in, in, mijn, in mijn lezingen of in mijn trainingen. Dat ik zeg van mensen: stelt gerust uw, uw vraag in, in de taal uh, die je spreekt. Alleen, een van de talen die ik dan ook spreek, uiteraard. Andersom. Dat, is dat wordt nog interessant. Um, maar, uh, maar ja, dus nu, alleen moet zeggen dat valt frequent voor dat er iemand een vraag stelt uh, in het Frans, dat je die antwoordt in, uh, in het Engels, oh. um, en nog eens een raal in het Duits, en, en nog eens een raal in het Frans, uh, oh. en dat iedereen mee is. Hè? Of dat mensen het moeilijk leren, dat ze het oh, maar, in, ik maar in, in het Engels hebben, uh, en dan switchen ze terug naar hun, hun eigen taal. Ja, dus... Zijn er zo nog talen en je zegt, die wil ik wel leren? Ja, ik zou eigenlijk die terug willen oppakken om, om naar volle niveau te gaan. Ik kan nu wel hé, praten met andere mensen, maar, maar ja, er zit zoveel. Een van de dingen die ik graag zou willen doen als ik aan um, pensioen ga, is van die hours en scriptrollen oh, ja. willen lezen en portalen en daarmee bezig zijn. Een van de dingen die ik geleerd heb van mijn grootmoeder, die heeft op haar, um, op haar 72ste, is die Duits beginnen leren. En dus op papieren 7's die, die Duitse boeken beginnen vertalen voor andere mensen ja. in het rusthuis. Uh, wow. Dus dan denk je: wauw, ja, ja. dat, dat zit wel, wel uh, ziek in, in onze familie. Mijn vader ja. spreekt ook fantastische uh, talen. Die heeft Frans uh, en Spaans uh, voor uh, senioren. Ja. Uh, dus al, ja, dat is geweldig. Ja. Maar dat is ook wel een stukje een democratisering van dat taalleerproces. Hè? Vroeger hadden we Rosetta Stone en, en, ja. en dat soort van zaken, in Berlitz. Uh, uh, er is nu ook een, uh, misschien dat je hem kent, misschien ook niet, Duolingo. Ja. Die kan uh, lanceren volgende maand in Japanse cursus. Ah, geweldig. Ja. Ah, ja. En dat, de, dat lijkt mij wel leuk. Ja. Vooral ook omdat heel veel van de, de taal wordt geen ook heel veel toegepast. Mm. En ik denk dat die nederigheid heel mooi aanslaat bij, bij Zeker. taal ja. en, en alles wat erbij hangt. En, en voor mijzelf ook, ja. want uh, ik heb hem bij. <laughs> Geloof dat. Je besteld, hè? Ja, ja. Voilà. Een ja. Um, omdat ik, ja, en dat is dan misschien naadloos overgaan in, in dat, dat openen voor andere cultuur, dat zit er bij mij ook wat in. Het enige dat ik nooit heb gedaan in het verleden, dat ik heb wel een en al dat soort van onzin dat mijn westerse dan niet mm -hmm. zichzelf wijs maken. De mediteren was niks voor mij. Mm -hmm. Toen heb ik Headspace ontdekt. Ah. Ja. Dus nu, als zit ik om? 5.000 uur en 265 dagen. Mm. Of het jaar. en dan ga ik misschien eens een dag opslaan. En ik merk, met dat ik meer mediteren dat die openheid veel, veel, veel wat er wordt en die, die, die, die acceptatie ook veel gemakkelijker wordt. Ja, 100% procent ineens. jij ja. ze van met meditatie? Uh, dat moet geen meditatie ja. zijn. Misschien doe jij, doe jij iets anders dan meditatie ja, doe, puur doe zo, andere he. dingen, maar uh, Tonya die gebruikt die ook uh, headspace ah, elke dag, uh, ook al, al jaren. Um, bij mij gaat het veel meer over uh, ademhaling en tot uh, rust komen. Ik heb niet een stem nodig om te zeggen okay. wat ik moet doen. Um, wat ik zie is dat uh, de natuur geeft mij heel veel rust geeft. Dus bijvoorbeeld hier in dat park, raads van die bomen. Dat is voor mij... Dat is, dat is eigenlijk een soort van... Zeg dat, in een parallele sfeer die ik nu te mediteren. Zette, ja, ja, ja. Gaan we gaan regelmatig zeilen. Die wind, dat water, dus, dat is geweldig. Uh, we vertrekken morgen op vakantie, strand. Die, die golfslag, ja. dat, is, dat, is, dat is niet te doen. Hè? Ja. Ja. En, en mensen die, die in het binnenland van een, van een continent wonen, begrijpen soms niet ja. dat de ongelooflijke kracht die uitgaat van het water ja. gewoon ja. is, water of, dat kan, of, of, of, dat kan ook een, een stromend rivier ja. in de bergen zijn, hè? Of, uh, allee, dat hoeft niet per se wereld ja. of een is uh, dus En hetgeen wat, wat ook belangrijk is, vind ik, is... Um, elke dag ook een stuk te, te reflecteren, ja. te reflecteren over hoe is een dag geweest, uh, en dan kunnen we ook een, ja, een stuk zeggen een plaats geven. Ja. ja. En de meeste mensen die het hardste nodig hebben, dat zijn de mensen die door de zwaarste problemen gaan en die vaak gewoon niet de tijd maken of vinden om het te doen. Um, dat is exact wat ik vroeger deed. Hè? Altijd maar werken, werken, doorgaan, ja. doorgaan. Er was geen tijd om te rusten. Goh, ja. Time out. Allee, ja. Op een zeker moment. Ik, ik werkte 110, 115 uur per week. Ik zag niet meer wat de seizoenen waren. Je, je, je, je wordt eigenlijk geleefd. Je is dus de slaap van je werk. Hoor, hè? Ja. Um, en ja, dan zie ik toch van hoe belangrijk het is om ook rust te nemen. Omdat je dan echt ja, ge, ge, ge, gebouwd we reserve verderop, in de plaats van alleen maar meer en meer in het rood te gaan, hè. Ja, absoluut. Dus, uh, ja, ja. En is uw standpunt over mini-sabbaticals, ja. die zes ja. maanden tussenuit, ah. fuck the world, uh, je ja. kan gewoon even, whatever dat ik ga doen, al is het in een boeddhistisch klooster leven <laughs> ik, ik heb dat zelf gedaan in, uh, in, in 2007, toen uh, Tonya een zware operatie moest ondergaan. Dat was voor mij mijn wake-up call, om eigenlijk uit mijn uh, rat race te stappen en te zeggen oké, okay, er zijn belangrijke dingen in het leven dan uh, ja. werken en een verdienmodel en iets toen heb ik zes maanden genomen om, om bij haar te zijn. En, ja. en eigenlijk ja, heeft het voor een groot stuk omgekeerd gewerkt, want het heeft mij heel veel rust gebracht. Um, zes maanden niet gewerkt, tijd genomen om ook in gesprekken met haar te ontdekken van ja, wat wil ik nu eigenlijk? Uh, en mezelf eigenlijk opnieuw heruit te vinden. En, en, dan een ja. volledig ander record in, in, in te zijn. Ja. Ja. Is dat niet ook niet... Ah, ik, ik, ik, ik, voorzichtige lijn wandelen mm. um, Zelf tien jaar met samengeleefd hebbende als vrijgezel, ervaren wij als ouderen het op dit moment is het veel moeilijker om die een tijd te nemen om elkaar en die connectie met elkaar te versterken. En, en mm. is dat niet een beetje het... Ah ja, stel nu dat je wel... Die continue prikkels zou hebben is van kinderen of van werk. En je zou toch nog die momenten van verbinding willen doen. Dus hoe zouden we dat aanpakken? Ja, een van de dingen die wij gedaan hebben is: we hebben sindsdien, dus dat is in 2007 ook begonnen, is dat we het, allez, het concept uh, Ondertussen zijn er heel veel mensen gaan doen, maar we hebben nog meer dan tien jaar. Is het concept van een date night. Uh, dus één avond per week is er, is er niks, geen werk, geen sms Um, ...dat we echt quality time samen ja. doorbrengen. En, en dat heeft ook heel veel gebracht midden in... er is dus een weekje geweest waar ik, ik zal zeggen... ...zes uur ben thuis geweest, maar voor een vier uur uh, date night hebben gehad. Is dat wat ik bedoel? Ja, ja. ja. En dus ja. dat is heilige tijd, er komt niks uh, aan uh, als, als, als er alleen, iets... ...toch een overmacht uh, is, dan wordt die tijd ingeplant de week nadien, of, of, uh, weet je, dus die wordt niet verloren, uh, gegaan en die, die moet dan niet zal doorgaan. Uh. Ja. En dat is, dat is een stuk waar ik zeg van ja, dat is ook weer een vorm van volgende tijd nemen met je partner, maar ook weer een stuk loskomen van je <laughs> alledaagse vervolging van activiteiten. Hè. Uh. Ja, want dat is het vaakst. Hè. Um, ik, ik, ik, hey. Je weet dat ik graag ook af en toe wel vertel. Ik zat op de Neonatale en er was een, uh, een dame. We hadden daar een aparte lokaal voor de ouders, zodat wij mm -hmm. mochten tot rust komen. En constant ja. bij we kleine zitten ja, daar. Ja, dat, daarvan, is, ja. dat is foutenboog. Ja. Ja. Dat is gelijk elke dag al een tijd op de Voyager, een Star Trek Voyager ja. rondlopen, en je dat jaar doen, en dat wordt dus zo gek als een deur. Mm -hmm. um, en die was op een heel objectieve, en, en bijna afstandelijke, koud afstandelijke manier aan het vertellen aan wie, en ook aan hun telefoon, hoe dat het met haar kindje was. Nu, haar kindje was zeven maanden, uh, wordt zeven maanden geboren, wat dus zeer vroeg is. Het is nog niet het extreem vroeg, het is vroeg genoeg. Mm -hmm. De woon, zijn nog niet geraard, en dat soort van dingen. En die was gewoon terug gaan werken. En ik kon daar niet bij. Ik, ik kon dat niet goed begrijpen, waarom dat iemand die, die een kindje daar wil liggen, terug gaat werken. Ja, ten eerste het uh, vakantie was, er. dat is een reden. Kan een kind Tweede, Toen konden we het geld gebruiken kan ik ook inkomen. De doorslaggevende reden waarom hij terug van werken was, was een, een, een, een emotioneel trauma dat ze niet wou inzien, volgens mij. En ik heb haar dan nooit gezegd omdat ik zoiets had van het bizarre zaak zijn God, ik wat er niet zo. En dat was dat hij haar kind, maar één uur per dag mocht vasthouden. Dus die andere uren dat hij daar was, mocht hij daar wel ja, bij zijn, maar hij ja, had geen zin. Ja. Ja. En dan is het heel gemakkelijk om weg te rationaliseren dat die kind daar in kritieke toestand op de intensieve zorgen ligt en terug naar uw werk te vlucht. Ja. Ik begrijp dat zelfs. Ik begrijp dat totaal, want ik ben ook gevlucht in de periode na die. Ik ben, ik ben hard gevlucht. En goh, weet je, die die, die, die, die die niet onderhandelbare tijd samen, dat is het moeilijkste, denk ik. Is dat niet het moeilijkste, dat je zo van alles rond je hebt? Ja, moet... maar dat is, dat is ook een... Wat moet ik zeggen? Wat is, het, wat is het belangrijkste in mijn leven? Hetgeen wat ik gezien heb, is van mijn werk is eigenlijk niet het belangrijkste. Ik doe mijn werk graag en ik, ik ben passioneel bezig met hetgeen wat ik doe. Maar ja, mijn vrouw is degene met wie ik oud wil worden. Uh, ja, ja, mijn met met werk niet, hè? Ja, misschien, ook, misschien ook, maar, maar <laughs> weet je. En dan denk ik zo van ja, hoe kan het toch dat ik mijn prioriteiten dan zo anders heb, uh, heb gelegd en ja, je wilt eigenlijk goed doen en je wilt eh, een aantal stappen nemen in, in het leven, maar je vergeet soms de belangrijke dingen. Ik ben, allez, dat is voor mij een periode geweest waar ik niet trots was op mezelf, uh, maar dat ik gewoon heel belangrijke dingen, zoals de verjaardag van mijn moeder, van mijn vader, uh, van een aantal belangrijke mensen in ons leven, gewoon vergeten ben, feestjes gewoon gewist ben niks laten ja. weten, concerten aan mij laten voorbij gaan, ik het... Heb... zodat je zegt van... Waar ah, zijn we mee bezig? Waarom? Eigenlijk? Ja, waarom eigenlijk? En moet dat dan op dat moment, moest dat dan op dat moment dat nog effectief doen? Nee, niet in ons maar je zit zo in een... moet ik zeggen, In een, in een tunnel-vision dat je, ja, dat je voor niks naar voren hebt, hè. Uh. Onze kinderen kijken heel graag naar de Roadrunner. Hm. En ik heb daar een paar dagen geleden een inzicht, en zo meditatie helpt. <laughs> ik zeg die coyot, mijn kindjes noemen dat een wolf trouwens. Ah, ja, ja, ja. Een coyot is een wolf en mm -hmm. whatever. Um, en ik dacht in mezelf, ja maar eigenlijk zit daar gewoon een keiharde, confronterende boodschap achter, dat grappige cartoontje. Want die zijn mm. allemaal grappig, je kunt mm -hmm. dan blijven kijken en lachen. Ja. Er gebeurt altijd iets heel niet met die coyot, gebeurt gewoon niet wat. Ja. En, dus, doodschap is waarom jaagt hij in godsnaam die roadrunner? Omdat hem honger uit? Hmm. En dan is zijn ego beginnen in de weg komen. Ja. 50 afleveringen zelfs meer lang, het hij er niet aan gedacht om een ander vogel of een ander dier te ontdekken. Ja, dat klopt. Waarom eigenlijk? Ja. Dat is de definitie ja. van gekheid. Hetzelfde ja. bij zo Tom en Jerry. Hetzelfde ja, ja, je archetype ja. van, van situatie. Ja, ja. de workaholic. Hè? Altijd maar nieuwe dingen verzinnen en hetzelfde resultaat. Maar uiteindelijk. En op het tende van de rit, hè, dat is hetgeen dat ik nu de laatste paar jaren wel echt met mijn neus ben opgedrukt. Hè. Hetgeen dat belangrijk is, is dat je maximaal uit je leven haalt op alle gebieden. Mm. Genieten is belangrijk. Genieten is belangrijk. Um, en je kunt een stoïcijne zijn, wat dat wat is moeten, <laughs> op deze moment, omdat het gewoon niet anders gaat. Het Gewoon nog veranderen, twijfel ik niet op. Hoe, dat weet ik nog niet, maar het gaat veranderen. Dat is, als je... Wij hebben nu... Ik heb weinig, dus ik kan vertellen wat ik komt. Ik heb een uitvlucht, ik ben zat. <laughs> Wij hebben uh, pleegzorg ingeschakeld, omdat mm -hmm. vier kindjes niet bij mijn grootouders terecht kunnen. Mijn ouders zijn uit de picture. Daar is uh, het contact mee verbroken. Die hebben het ja, eigenlijk aan zichzelf te denken. Jammer. Ik heb daar geen emotionele band mee. Um, mijn grootouders kunnen geen vier kinderen opvangen. En wij werden gedropt in een huis waar we niemand kenden in de buurt. Dus onze kinderen zaten gewoon constant bij ons. zijn dus we een pleegzorg gestart. En er is zoiets dat, um, dat, noemt men voor de poort. En dat is vervangende pleegzorg. Onze kinderen kunnen elke twee weken, gemiddeld, alle vier, naar een pleeggezin in Merksplas. Dat is iets van 15 kilometer van ons. En dan hebben wij letterlijk twee dagen apart. Ja, dat is, dat, is wel, dat is geweldig. Dat is het meest geweldige geschenk ja. en dat kost niks. Nee, oh, wauw, dat is nog beter. Dat is, dat is, dat is, dat is echt waar, fantastisch. Amai. En de, de dingen die we doen, variëren enorm. Hè? Mm. He, want ik, is dat celproject van jullie nog aan te gaan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan moeten we het zweet nog over ja. Dat is geweldig. Ja. Ja. schoolvoorbeeld, zijn we dat niet. Zover zijn we nog. niet. verre van. Soms, he, we hebben vorige week, je kunt dat nakijken, want ik heb het op, uh, op mijn Twitter gezet, ik hebben gewoon een foto genomen van, van mijn televisie waarop dat we op Netflix naar Voyager aan het kijken waren. We zijn letterlijk een hele dag aan vreten geweest. Het was boefdag, weet je wel. Binge day, Fatter day, whatever mm -hmm. dat je wilt We mogen eten wat dat we willen. Um, en we hebben niks anders gedaan dan in een zetel gehangen en Voyager gekeken en voor de rest gelachen. Ja, voilà. En weinig straal, er ook. Hè? Ja. Chocoladewijn. Dat is goed <laughs> yeah. En dat is geweldig. Niet in overmaat, want dan worden ze echt wel afgestompt. Je zoekt de televisie is niet het meest goede therapeutische middel dat er bestaat. Praten is beter. Luisteren dan. Um, was dat zalig op het moment zelf? Dat is onwaarschijnlijk. Die een dag is voorbijgevlogen. Dat was iets dat we gezamenlijk wouden doen. Waar we van zeiden: de wereld kan even wrekken. We gaan ja. gewoon dat doen. En, en als je in overlevingsmodus bent, heb ik soms het gevoel. En Misschien ik heb je het ook al meegemaakt. Hè, dat je zegt van, dat, dat dat fuck it all gevoel echt verdwijnt. En dat je gewoon in het nu leeft. En, en de brandjes blusten als dat ze komen. En dat kom, Is dat de manier waarop je gecompenseerd hebt? Dat je zegt van oké, okay, die vier uur per week, dat is ja, mijn mechanisme. Ja, ja, dat is exact. Uh, wat er dan ook gebeurt, dan is het tijd om even een time-out te nemen. Hè, en op adem te komen. Uh, ik herinner me nog... Uh, uh, Roger Hamilton, een sessie ja. uh, die ik bij hem uh, had, die, die uh, ging over uh, roeiers, eh? eh? roeien. Uh, dus hij heeft in het... Uh, ja, kies jongen, kies. Het <laughs> uh, ziet er allemaal goed uit. Uh. Um, waarbij dat in het team zat, eh? dus uh, je weet de befaamde Oxford uh, tegen Cambridge. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. En dus hij was uh, ja. de kapitein van de, van de roeiboot. En dus uh, is dat het allerbelangrijkste moment van, oh ja, tijdens zo'n zo uh, zo boottochtje um, voor, voor iedereen is het moment dat de, de roeiriemen uit het water zijn. Ja. En dus dat ze terug schaven om de volgende stap, of, de volgende slag uh, te, te nemen. En dus daar... Um, kun je niet wat het geven. <laughs> door. Um, en dus daar heb ik geleefd van, ja, kijk, je kunt zoveel inspannen als je wil, maar als je nooit die, die... Al is dat maar hey, in, in hun race is het dan een paar milliseconden, of een paar seconden, zeg maar, um, die ontspanning hebben om even terug... Dan, dan kunnen kunnen niet blijven doorgaan. En, en dat is het stuk van, ja, door jezelf te verplichten om toch afstand te nemen gebeurt er iets heel anders met je waardoor dat je terug ja, in een ander energetisch level komt om, om dingen te kunnen ja. doen er is uh, de, de, de arts van Tim Ferris, dat is ook zelf een heel speciale functionele geneeskunde heeft daar een heel interessante uh, one-liner over hij zegt van het hart is twee derde van een tijd in rust mm -hmm. dat is een reden dat ding moet tachtig jaar meegaan ja ja. Waarom doen wij met ons lichaam dat te tegenovergestaan. Ja. En dan heb je dus alles gezegd. Hè. En het is oké okay om een paar maanden of zelfs een paar jaren hard door te werken. Zeker als je wat jonger zei, Ik bedoel, ik zou ook niet te veel... Want hetgeen dat ik heb gedaan, ik zou niet te veel zeggen van... Dat zou ik nu niet meer doen. Want alles wat ik heb gedaan, is geleid tot een geweldig leven met vier kinderen. Ik bedoel, waarvan een tweeling, dat is, dat is fantastisch. Ik bedoel, dat, gaan, dat, dat, dat is geweldig. Alles wat ik... De laatste 15 jaar heb ik gedaan in mijn carrière is gewoon geleid tot dat I moment. Oké, okay? dus dit het. Maar weet je, uiteindelijk, het einde van de rit, als ik erover nadenk, ik heb niet genoeg gerust. Oei. hebben we. Nee, gisteren wel. Ja. <laughs> niet alles uit Antwerpen is blijkbaar goed, want de wijn zit er niet echt geweldig. <hijen>, als je nu zegt, van, ik moet hem niet meer hebben, dan... Nee, nee, zo Doe maar, doe maar, doe maar. Ja. Dan pak ik hem zelf mee en dan doe ik er wat bij. Ah, dat is wel. Nee, ik heb nog uh, een Frans. Ja? De beste investering van minder dan 100 euro de laatste zes maanden. De beste investering van 100, 100 euro in de laatste zes maanden. Ehm... Um Professioneel uh, is dat de, hoe noem je dat de bumper rond mijn uh, laptop. De, de, ja, zoiets, maar, maar ik heb een, um, ik zal het straks laten zien, ik heb een, uh, zoals op mijn gsm, een uh, hard shell er rond mm -hmm. met soft uh, elementen. Dus dat die mm. valt, dat die, dat die absorbeert en niet uh, breekt. En dus ik heb al een aantal keren gehad dat, dat mensen, ja je staat er op een podium of je staat ergens iets te te euh, zeggen, dus dat mensen tegen de tafel lopen of hun laptop ervan euh, duwen. En dus ja, als mijn laptop stuk is, dan, dan, ik zal zeggen, dan ben ik quasi technisch werkloos. Hè. Uh, en dus dat is, dat is echt professioneel, denk ik, een van de beste investeringen die ik uh, de laatste zes maanden heb. Uh, Gedaan hebben. Ik heb nu net een, een nieuwe, want het is weer gebeurd zo. Iemand die uh, achter het kan slak op, eh. Uh... Leuk, ik dat we iets goed aan het doen zijn. <laughs> Hoe komt die dan? Zo? Ja, ik geen idee. <laughs> ik zie op gaan zitten of ja, dat is toch raar dat dan daar komt. Hè? Uh. Ja, en die zijn nog. Je hebt niet in haar schut. Niet in haar schut. Ja, dat is geweldig. Ja, het gebeurt mij meer tegenwoordig, ja. ja. dat ziet <laughs> En dus, um, de, dus ja, iemand ze zegt gewoon goeiedag tegen iemand anders, ze gebeurt nogal uitbundig en ze vallen eigenlijk uh, om oh en ze, tooten, ze stoten zo, van die cocktailtafeltjes, ja, ja. die zo hoog zijn, in een meter en een half, denk ik dat, dat is ongeveer. En ze stoten mijn tafel uh, ja. om en mijn laptop valt recht zo op de punt op, uh, op de grond. Hè. Oh nee. oh en dus nee. ja, die bumper heeft dat gewoon helemaal opgevangen, dus natuurlijk wel plastic is er wel afgevallen, maar aan de laptop is niks aan. En dan denkt hij van ja, kijk, eigenlijk is dat een je investering. Ja. Ja, echt geweldig. En privé? Heb je zo... En uh, privé, ze gaan te denken, ik denk: um, nieuwe zonnebril. Een Polarized uh, zonnebril. Waardoor dat je, ja, het is al redelijk goed weer geweest de laatste, uh, de laatste tijd. Um, en ja, ik heb toch geïnvesteerd in een nieuw zonnebril. Normaal gezien, ik heb lange tijd zo, weet je, van die zonnebril is voor 3 euro en 5 euro en als ik dan ja. ergens vergeet. Maar een aantal jaar terug, als we in Vietnam waren, had ik zo eentje gekocht. Weer van een paar, uh, paar euro en ook een andere, een, een, een, een iets duurdere. Uh, Nog een slakje van. Ja, we komen helemaal oh, vandaan. Je ziet er nu geen chocolade. Ja, <laughs> Geweldig. Super. Oh, dus, daar zit er op de grond ook nog. Dan ja, um, zien we hier waarschijnlijk, uh, dus waarschijnlijk ja, hier sneeuw hebben. Blijkbaar. Dus in Vietnam? In Vietnam is ook een, een, een iets duurdere uh, gsm, eh, uh, uh, zonnebril <laughs> gekocht wil ik zeggen. En um, ja, vorig jaar is mijn rugzak uh, gestolen met mijn laptop in. En dus daar zat mijn zonnebril uh, ja. mee in. En nu had ik zoiets van, nou, oh, kan ik investeren in een uh, goede. En wel, ik heb er al heel veel plezier van gehad. Mensen doen dat te weinig, zorgen voor hun Ja, Want je um, moet heel je leven meegaan en dat is één van de belangrijkste organen in je lichaam. Uh. Ja, er zijn zelfs uh, bepaalde supplementen voor die, die letterlijk alleen maar op de, de ogen en, en de oogstenen werken hè. en die, die de hersenfunctie optimaliseren. Um, kijk genoeg, yeah. je kennen allebei de 4-Hour-Body, het hier iets. The there don't that. The there don't that. Yeah. that werkt. <laughs> Ik uh, moet zeggen, bij Anne minder, maar dat is een ander verhaal. Er mm -hmm. zit nog wel, nog wel leaky gut onder, dus dat is voor our body niet genoeg. Um, en, en het grappige is, mijn, mijn, mijn ogen zijn er ook verbeterd. Ze mm -hmm. zijn er echt sterk op voor. Wat is uh, Kijken naar... Ik um, heb die misschien al gezien. Uh, fat, sick and nearly dead. Oh god. Heb je, ja. je al gezien? 1 en 2? Nee, ik heb ze ah, nog niet gezien. Oh, ik heb ze wel net zien voorbij. Dus er zijn doen. ook mensen die dus door... Uh, gezondere voeding, dus beter gaan zien, bril niet meer nodig hebben, huidziktes uh, ja. um, die opgelost worden... Ja. Uh, uh, uh, van alles en nog wat. Dat is ongelooflijk, uh, Echt geweldig. geweldig ja, ja, wel, ik ben nu, ik moet zeggen, ik ben ook zo uh, meer zo naar die uh, die quantifiable self-movement ja. gegaan. Ja, cool. Um, zo heel fanatiek nu ook niet, ik heb wel mijn kerncijfers. cijfers. Mm -hmm. Ik vind dat wel, zeker als je zo in extreme omstandigheden werkt, ik weet niet of jij dat doet, maar dat oh, lijkt me wel. Uh... Als je nu de vraag zou gesteld hebben van wat is de investering van de laatste zes uh, maanden onder de 100 euro voor uw vrouw, dan is dat zo'n... Um, zo uh, ik heb een move gekocht ja, ja, voor, ja. Uh, voor Tonia. En uh, ze heeft daar uh, heel veel plezier van. Uh, ja. Nu is ze hem helaas kwijt. Uh, oh, nee. dat is uh, sorry, ja. jammer. Dus we gaan waarschijnlijk een nieuwe kopen ja, in de, de, de komende weken. Uh... Ja, maar, ja, dus, maar hetgeen wat dat doet is dat brengt ook in kaart... He, niet alleen een aantal stappen, maar ik heb het ook gebruikt bij het fietsen, ah. zwemmen, dat, ja, dat, is, dat is echt uh, een geweldig. Uh... Ja, en dat gaat ver, want ik heb er ook al weet van, dat er bepaalde zijn die letterlijke slaappatronen hier allemaal te meten. Ja, wel. dus bij haar ook. Dus voor haar was dat goed om te zien, van dat ze ontdekte van, ja, voel dat ik... Voelde ik uh, Nee, niet goed geslapen heb. Hoe zit dat? Ik heb veel onderbroken daar, ja, veel ook beweging, daar diepe ja diepe enzovoort. En, ja. Um, dus dat, dat, is, dat is heel leerrijk, heel ja. leerrijk. Eh. En dat is een totale beweging, hè, ja. die heel weinig gekend is heb ik de in dit land. Hè. Die, die ook een beetje stilgezwegen wordt. Als ik, ja, ja, maar die die weinig... daar zit een medische lobby bovenop, dus hè. Ja. Ja. Of zo, gewoon angst, hè. Angst, ja, dat eh. is het, dat is het. Maar ja, iemand... In de communities, community zitten heel veel mensen rond uh, QS. Uh, ja, ja, ja. Zo ben ik zelf ook mij in aanraking gekomen, ja. een jaar of zeven, echt geleden. Uh, en, en, en wij houden zelf bij voor jezelf? Zijn dus er zo bepaalde dingen? Of ga je meer op het gevoel? Want dat is op zich ook op, Ja, ik ga meer op het gevoel. Uh, ik voel bijvoorbeeld uh, voor mezelf van oké, okay, ik heb weer een periode achter de rug waar ik Hard aan het werken was. Van, ik voel dat ik moet gewoon meer beweging hebben. Ja. En door meer beweging te hebben, volg ik mij terug verbeteren. Ja. En, en ja. Ik meet niet altijd alles, maar ik voel van oké, okay, ik zit goed in mijn lichaam, ik zit goed in mijn vel. Um, terwijl andere mensen zijn ja, nooit gelukkig met mijn lichaam. Hè. Van, oh, te veel, te weinig, ja, ik wil stijlhaar. Ik ik wil dit, ik, ik, ik wil dat. Uh, dat is ook nooit goed voor mensen. Allee. En ik, ja, ik ben blij met wie ik ben en hoe ik ineens zit. Uh... Er heeft zo iemand, een topatleet, niet meer wie juist, in de zes maanden lang, zo goed als alles wat er van de gamelijke functies, is te kwantificeren was gekwantificeerd, om ja? te zien hoe dat zijn trainingsschema kon mm -hmm. aangepast worden aan optimale performantie in zijn sport. Want ja. dat was iemand die Jodde, heel erg sportte. Ja. Dus slaap alles. En um, na zes maanden bleek dat de enige echte goede criteria die er bestonden, gingen over hoe voelde hem zich eigen morgens zodat het begon. Ja. Echt waar. Oh, nee, dus wel, na zes uh... maanden bleek dat de correlatie tussen hoe voel ik mij en de cijfers, niet bestond. Dus dat is een heel vreemde ervaring. Sommige mensen hebben blijkbaar, en dat zal dan met de hersenen te maken hebben, en dat die functioneren, een betere intuïtie... Ja, en ook, dan dat ze. maar een, ook glazen naar hun lichaam, ja? uh, Dat is misschien wat ik zie bij... Ik heb oh ja, een aantal keren een dodentocht uh, gedaan ja. en dat je ziet dat mensen gewoon... Hier, wacht, er zijn een aantal mensen die vooraf denken van oh, we gaan even doen, 100 kilometer wandelen. Nee. He, die niet voorbereid zijn, maar dat is, is oké. Okay, maar je hebt dan een deel van zo'n groep die dan zeggen van ik moet dat hier nu wel gaan halen, het wordt wel zwaarder en die gewoon niet een beetje over hun limiet gaan, maar ver over en die gaan alles en die is gewoon moeten afgevoerd worden en niet één, maar dat is echt geweldig en dat is zo opvallend en als je dan zo... ik ben tegenwoordig heel fanatiek bezig met kettlebells dus ik stikst een 4-hour-body, Pavel zo lang dat wordt ingevoerd in Amerika ik zweer u dit en ik krijg je begint, dat is een verslaving, ja. dat is niet ja. te doen, dat is niet, niet normaal. En dat effect is ongelooflijk, want dat je 15 minuten daarmee doet, dat calorieën, dat is... En, en wat mij opvalt is dat um, als je zo begint met, met al is maar 10 minuten per dag, mm -hmm. dat is niet veel 10 minuten daar, nee, dat dat echt helemaal veel effect kan hebben, want dat, dat, dat, dat telt zich op. Hè? En, en dan zie ik naar nou de nieuwe technologieën die nu komen, apps en dergelijke, mm -hmm. En dan kom je terecht op een massa-celebrities die allemaal proberen om hun graantje mee te pikken. Serena oh, Williams en Dwight, we noemt hem, de, de Rock. Uh, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Ja. Uh, proberen het allemaal. Voor president, ja. Voor president. Alsjeblieft. Wel een sympathieke keer. Naast, ja, daar ziet er wel een sympathieke keer uit. Maar die tien minuten per dag is al wat ja. dat je nodig hebt. Ja. Dus, en, en dan heb je dus een, een, een, een Nike. En ik ben geen fan van multinationals, nooit echt geweest. Bedoel, er zit wat te veel gewicht aan die, aan die brands verbonden, dat ik echt van zeg van, die kunnen niet snel genoeg schakelen. Mm. En die hebben gewoon een aantal echte experten die niet mee in hun marketing uitkomen. Ryan Halliday bijvoorbeeld, wil ik mm -hmm. met massa's NFL-spelers, met badminton, racquetball, allemaal topatleten. Je hebt een website waar je zelfs in naar zou kijken. Hè. Mm. Kan, verkoopt ook niks, hè. Je mm -hmm. kunt dan niet zo, ah oh ja, nu 10 euro per week en dan kunnen je dat doen. En die heeft meegewerkt aan een Nike Plus programma, Dat dat een app van Nike mee ontwikkeld is. En die programma's zijn mooi, oh, dat is geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dan heb je zoiets ja. van, is dat wat er aan het gebeuren is? En dan komen misschien wel misschien nauteloos aan hetzelfde, onder de technologie. Maar ja technologie toe, wat zijn zo de dingen dat jij ziet? Want jij bent wel een techie nerd, als ik ja, dat mag zeggen. Ja, dat mag je uh, zeggen, een geek nerd, zoals uh, je wilt. Uh. Nerdy, the new nerd is cool, hè? Ja, voilà, voilà. Ja, dus dat, dat is ook mijn. Ik ben al heel mijn leven een lifehacker hacker en dat, is, ja. dat, is, ja, dat blijft er natuurlijk in zitten. Uh, wat ik zie is dat er. Allez, moet ik moet zeggen dat, je, dat we eigenlijk nu pas doorbraak, mainstream kunnen krijgen van een heel stuk technologie die heel elitair was ervoor, die eigenlijk nu gewoon democratisch wordt en een goed voorstel, een voorbeeld ervan zijn onze smartphones. Ja. Hè, waar, dat al, waar dat ook een soort van stappen in ziet, waar dat je hè, die, die temperatuur meten, die een aantal compass, stappen uh, compass enzovoort. En dus je krijgt technologie is zodanig nu ingeburgerd dat mensen er klaar voor zijn om al stappen te, te zitten. En een stuk ja, comfort. Van, oh, dat is knap dat dat kan. Oh, ik kan dat wel even doen of ik heb dat nodig. Uh, ja. Als je kijkt nu. Well, ik ben al jaren voorstander van, van hè, bijvoorbeeld uh, Voice uh, te gebruiken. Ja. Dan nu een, een Alexa, een Siri, dat begint eigenlijk nu pas. Dragon? Like, dragon, ja, natuurlijk. Uh, maar, maar dat is zo van, allez. Waarom pas nu hè? Waarom pas nu? Want die ja. Dragon uh, bestaat al, in. hoe lang is het al? <laughs> Learn in Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was zo rond die periode, hè. Begin, ergens in de jaren negentig. Uh, dus ja. dat, is, dat is inderdaad al een tijd uh, daar. Als ik nu bijvoorbeeld zie, bijvoorbeeld, hey, biometrie is een, een tijd waar ik daar in actief ben dus. ja. Oké. Okay. Hetgeen wat er in een, in een iPhone vandaag zit, is, is oude technologie. Maar, maar veel mensen beginnen nu biometrie te omarmen, omdat ze het via hun smartphone op die manier beginnen leren, ja. leren te kennen. Hè? Ja, dus, en dus ja, um, Als ik zie van hoe makkelijk dat het is om, om dingen te delen, bijvoorbeeld allee, Stomweg, een TripAdvisor, Uber, uh, ja. Airbnb, noem ze allemaal maar op. Dus, dus echt... Mind my house. Ja, ja, voilà. Dan zou je het moeten betalen? Ja, best voilà. Ik zie niet waarom. Oh. Ik heb zo'n uh, vriend in de UK. Um, en die... Uh, ik weet niet hoe dat die organisatie noemt. Maar dat is ook zoiets. En dus die, dat is dan voor... Um, uh, mansions en kastelen. Ah, uh, echt? echt? ja. Ah, dat is super, En dus die, kijken, uh, dus die moeten dan door een een soort sollicitatieprocedure gaan en zien, oké, okay, hoe gaan ze dan om en hoe hey, verzorgen ze dan hey, de tuin en zo. En dus, je, je kunt dat niet als alleen staan je moet dus met een gezin gaan, okay. uh, want je hebt, je hebt vaak al ja, een aantal park. dingen die uitbesteed zijn, ja, een park eraan, en, en, en, maar ja, ook bijvoorbeeld die, hey, ik zal zeggen, er staan zeven auto's, ja, die moeten wel, daar moeten mee gereden worden, die moeten onderhouden worden, die moeten, en, en het dus moet allemaal Allee, er moet iemand in leven, hè. En dus die krijgen krijgen dan... Ik weet niet meer juist wat, wat het hem zijn, maar ik zal zeggen... Je pakt 500 euro per, per maand als uh, vergoeding. Dus er wel gratis uh, kosten inwonen. <laughs> en inwonen. In een geweldige ding. En ja, dat ze ook voor onderhoud een stuk uh, zorgen. Ja. Maar hetgeen dus, wat hij doet met zijn vriendin is... Um, Zij reizen dus uh, elke zes maanden. gaan ze zes maanden ergens anders wonen. Allee. En dus hij, heeft, uh, dus, dus hij is ook uh, spreker en hij maakt ook... Uh, Um, om te zeggen presentaties en, en hij schrijft artikelen enzovoort Het heeft een, een stuk een online uh, verhaal en een stuk ja, waar hij he, gaat, gaat spreken voor een, voor een publiek, uh, dus hij kan om het even waar in principe uh, zijn werk doen um, en dus hij zegt van ja, het leuke is dat we nu elke zes maanden, dat je overal een stuk een, een community opbouwt he, van, van, uh, van mensen en leeft in een in een, ja, in een wereld waar je, waar je alleen, dat weinig. Zelf kunnen ontwikkelen om tot ja. dat niveau te, te komen. Ja, is dat ook niet een beetje een mentale blokkade? Ik heb dat ook wel gemerkt toen ik zelf papa werd. Dat je toch, je begint even kleiner te denken. Je wereld wordt even klein, omdat je kind gewoon boven alles komt te staan. Ik vind, vind het moeilijk om daar, een, om daar een oordeel over te hebben. Mijn mening daarover is dat wat ik vaak zie, en allez, wij kennen elkaar natuurlijk al lang genoeg, maar bij veel mensen is, is het een. Zie je, een drogreden waarbij ze zich verstoppen achter hun kinderen om bepaalde dingen niet te doen of ja. om um, niet uit hun comfortzone te komen. Ja. En ik zeg van ja maar wacht, dat heeft er nog niks mee te maken. Ja, ja maar de kinderen, die, ja, de kinderen op deze plaats, ja, daar valt natuurlijk dan niet over te argumenteren. Dus dan snapt het en he, dat snap stopt het, dat, stopt het ja. daar. Ja, ja. Terwijl ik denk van ja, ik ken zoveel mensen die allee, met hun jonge kinderen een wereldreis maken. En die gelukkig zijn. En, en allee, kom we terug met het je eerste vraag van, ja, Dat is toch gezellig dat je kinderen kunt meegeven, aan de cultuur en andere dingen. Ja, aan de recontuur andere talen. Geweldig. Ja. Ik, uh, even tussendoor, ik heb uh, een boek, The Way of the Warrior Kid, en dat is eigenlijk een boek geschreven door een Navy SEAL. En ik heb hier, die ook gelezen. Dat uh, is, uh, dus noem maar net uit. ja En ik ben die simultaan vertalen van mijn dacht, dus ja ik ben hier het vertalen voor mijn dochters, terwijl ik aan het lezen ben, van Engels naar en Nederlands. Hmm. Dus zij lezen het Engels, ze verstaan niet wat dat er staat, maar ergens weet je van... Je die nemen die pikken, pikken, pikken dat mee. En, en het is soms niet gemakkelijk, want de, de, je weet, de code van de samurai staat daar onder andere mm -hmm. in, en de code van de vikingen, en, en, Ja, verschillende... En het is een verschrikkelijk moeilijk boek om, om dat stuk te vertalen, dat is enorm moeilijk, omdat dat, dat, dat grammaticaal gewoon enorm moeilijk is. Ja, ja. En, maar ook leg dat concept op maar eens uit aan, ja. de, aan, aan jonge kinderen. En ja, ja. Ja. op, ze hebben nu push-ups en, uh, en pull-ups en, <laughs> <laughs> en hun burpees. Als je ja, allemaal ja, gedaan, ja, al gedaan. hebt, ik oh, Geweldig, wel. Wel. goed bezig. Goed bezig ja. uh, echt, ja. Dat is lachers, hè? Zalig, ja, dat ja. zal wel. Ik ben zelfs zover, en dat is gewoon omdat, omdat ik zelf zo het gevoel had dat ik iets miste. Ik ben judo gaan doen, ik heb een witte band, ja. ik ben 40 jaar, en ik zit in de technische training met gasten die 20 jaar jonger zijn en een bruin of een zwarte band hebben. Ja. Je lacht je ja. niet ja. hè? Nee, nee, dat zal wel. Die ja. trainen, man. Ja. Ja, en, en als Maya is nu een jaar juden ontgaan, dat is ongelooflijk. Hoe oud is dat Maya die is nu? Die wordt morgen 6. Wauw. Wow. <laughs> dat is waanzin, hè? Ja, nou, nou. Dat is echt waanzin. Vorige het wet komt ze met haar uh, eerste vriendje thuis. Uh, ja. Dat is uh, gelukkig nog niet gebeurd. Ja. Um, alhoewel dat ze al een verloorden heeft, maar die is van school veranderd. Ja. Dat, dan, dat is een ingewikkeld verhaal ontwerpen. Ja, ja, ja, ja. Laten we het zo zeggen, dat, dat, en God mag weten, de wijn begint weer te spreken. Um, de moeder van haar verloofde, die op een andere school zit, is een ongelooflijk knappe vrouw, dus ik heb geen probleem daarmee te spreken. <laughs> En ons aan hoeft niet meer. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ook een heel spiritueel iemand die ik ook ga uitnodigen ah, ja. voor een, ja, ja. een podcast. Het is enorm, ja. enorm, er is heel veel fluctuaties geweest. Mm -hmm. me. Ook zo heel, um, moet ik, ja, bij gebrek aan beter, elitair opgevoed. Mm -hmm. en, en nooit tot zichzelf kunnen komen. Nooit zelf kunnen voelen wat dat ze wou uit het leven. Altijd maar eventueel, ja, het haast dat er en. Trek er maar in en zullen we zullen wel voor u zorgen. En nooit echt verbinding met zichzelf voeten, kunnen maken. En op de grond. Op de grond. Ja. Ja. En die is daar bewust van weggegaan. Die is daar bewust zelf van weggegaan. Dat is een sterke, sterk, moet een sterke vrouw zijn. Wel, ja. ik vind dat nog veel, veel straffer dan wat, ja. dat, wat dat wij doen soms. Oké, okay, wij hebben ergens een bewuste keuze gemaakt in ons leven om een bepaalde iets te gaan doen. En minder te kiezen voor werk, meer te gaan kiezen voor familie of, of gezin of whatever mm -hmm. dat we willen mm -hmm. doen. Maar zo iemand, die kiest niet voor iemand, he. die kiest tegen hetgeen dat ze al je leven gekend is zonder te weten wat het alternatief eigenlijk is. Ja, ja. ja. Dat is nog veel erger, denk je ja. dan. Dan denk ik van, wauw, amai. Jesus, ik weet niet of dat je dat zou kunnen. Ik, uh, ik, ik moet zeggen... Ik heb geleerd op mijn tocht naar uh, Santiago, dat hoe snel... Dat ik in het Engels te denken, hè. Aanpassingsvermogen, ik denk dat het woord is in Nederlands, ja. dat, je, dat je omschakelt of kunt omschakelen en hoe, nee, hoe dat andere mensen daarover strakelen. Dus ik ja. moet je inbeelden, je loopt een hele dag met een rugzak, uh, 20, 30 kilometer, uh, je komt ergens uh, aan, dus, dus sommige mensen hebben dan ik heb uh, 13 kilogram bij, maar sommigen hebben 17, 18, soms 20 kg op hun rug. en dan wow. zijn, er, zijn er dames bij, allee, niet dat ik het gesprek nog maar die dan in hun rugzak, uh, moet ik zeggen, uh, twee handtassen, een krultang uh, ja. enzovoort. en weet je, ze hebben niks van oh ja, als dan man last, kunnen wij daar niet bij, laten we ja, nee, het daar nee, houden. He? ja, maar ik ja, maar dat zijn ze het klagen dat in de rugzak ze zwaar, dan denk je van ja, maar een krultang, really? Eh, ja, ik snap dat je er goed wilt uitzien. En, en dat, je, dat je denkt dat je dat nodig hebt. Maar dan zie je zo die evolutie na een week, na twee weken. Dus inderdaad, die krultang hebben achtergelaten. En, en dat ze, ja, hoe zeggen hun haar ziet er nog altijd goed uit. dat eh, en, en, en, en, en, en dat vind ik dan het leuke voor zichzelf, is dat zij dat dan ook vinden. Ja. Dat ja. hun haar er goed is. En dat ze leven, kunnen leven zonder een, een krultang. Ja. En dus even terug naar wat er met mij deed. Is van, ja, als ik dan zie voor mezelf, is van... Ja, ik heb uh, een maand gestapt, 30 dagen, waarvan ik drie dagen zon heb gehad en 27 dagen regen. Oh, hè? dus mijn kleren waren nooit droog, want je hebt, well, je hebt, drie setjes bij, je hebt hetgeen wat je aan hebt, je hebt een proper en je hebt eentje dat hè, gewassen um, moet, moet worden en dus je hebt gewoon een cirkel en dat gaat nooit helemaal uh, droog. Hè? maar ja, hoe snel dat je je aanpast. voor mij was Aankomen was, was hey, goed, maar ja, vaak was er geen warm water meer. En je hebt al, je hebt al, al hey, kaal, je net, en dan doucht je mee, mee warm, met koud water. Oh, uh, maar er is geen warm water, maar ja, dat voelt zo zalig yeah. koud water. Om, ja, je zit terug helemaal proper, je krijgt daar, terug... je krijgt daar energie ja, van. En dan een glasje rode wijn, ja, een, ja, sch een chocolade. En het leven kan, is ongelooflijk prachtig. En, en het zit ook gewoon in de simpele kleine dingen. En dat is natuurlijk waar ik zeg: maar ja, luxe enzovoort. Ik heb allee, ook een heel stuk achter, natuurlijk, niet zoals die, die vrouw. Ik kan me de zeker niet meer vergelijken. Je hebt geen grultank nodig. Ja, Minder en minder. Hè, ja, dat snap ik ook wel. <laughs> maar um, het, ja, wat ik wil zeggen is van, ja, dat, dat je, het is leuk om je onder te dompelen in heel veel luxe. Maar het is ook een ervaring om, om eens naar een minimalistische uh, kant te kijken. En, en dat is het stuk waar Tony en ik nu de laatste paar weken terug gaan mee bezig zijn. Is van... moet um, ik zeggen, het concept van off the grid. Ik heb daarvan gehoord. Ja, voilà. dus ja, maar misschien zijn, voor de luisteraars die het nog niet kennen. Maar. Dus we uh, zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we nu autarkisch gaan uh, leven. En we zeggen van oké, okay, zelfvoorzienend, met ja. energieopwekkend en, en zo... Dus, ja, we hebben hier een, een heel leuk uh, huis. Ik was net aan het zeggen, we hebben van deze week een newton uh, gezet. Maar hetgeen wat we weten is, van um, binnen een aantal jaar gaan we verhuizen. Waarschijnlijk als we terugkomen van onze bootreis, uh, daar gaan we het straks over hebben. <laughs> um, als we het niet Maar, vergeten, dan, het vergeten, ja. um, maar ik wil, wil zeggen, is van we willen verhuizen naar een, een groter stuk uh, land... Een beetje weg van, van de drukte van, van, van de stad. Ja. Uh, maar waar dat we zelfvoorzienend kunnen gaan zijn, is ook gewoon ons loskoppelen van de energy grid. Ja. En dat we kunnen zeggen, oké, okay, zonne-energie, water windenergie, uh, uh, eigen warmte, warmte we hebben eigen warmte, groenten. Ja. En, uh, ja, the en, good life. En, voilà, voilà. En ja, hetgeen wat ik, wat ik zie, is er zijn zo een aantal series die je bijvoorbeeld op Netflix van een serie America Unplugged. Ja. En, en, en die we gezien hebben, ah, heel inspirerend. Niet zozeer, zeg je, het stuk wat er dan voor mij weer over is, is van ja, hoe de Amerikanen een stand op ronken met hun wapens. Van ja, de gas, ja, okay. Als de maatschappij in, in chaos verandert, dan moeten wij ons stuk land verdedigen. Oké, okay, goed, dat is dan voor mij het stuk erover. Maar hetgeen wat ik daar wel van We hebben van heen, oorlogen in is ons land gehad. Ja, ja. is, is, is het stuk rond van hoe inventief dat die mensen zijn met... met en dan komen we weer terug bij technologie, om, om soms dingen te gebruiken dat je zegt van maar dat is toch wel geniaal dat is zo'n gast daar, er is de hoogvlakte in New Mexico, zo ik zou zeggen 2.200 meter hoog, hè, wow, dat is bar klimaat in de in de winter ligt hè? ,50 meter sneeuw daar in de zomer toen um, en het. Dus wat wat heeft hij gedaan hij heeft zo ja, van alles gebouwd. Uh, en een van de dingen wat, wat ik van hem heb meegekregen is, hij heeft zo een moestuintje gemaakt. En die, die, die, dat mag niet te heet worden, dus dan moet dat open gaan en moet er uh, dus wind door, uh, doorgaan om dat uh, af ja, ja. te kolen. Ja. En dus wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft dus zo een, een klein dingetje gemaakt met een soort van ik weet al niet meer welke olie dat is, maar wanneer het um, te warm wordt, zet die olie uit en, en duwt die een pin omhoog, waardoor dat de dek Allez. van de een zeg maar omhoog uh, gaat. Ja. Dus dat moet je zelf niet naar omzien, maar dus die olie is juist die temperatuur ingesteld dat het. Allez, ik denk van, ah, come on, ja, ja. dan speel Ja, dat wil ik ook. Allee. Ja, ik heb, ik heb, zo, ik heb massa strips en ik ga ja. er een pak weggeven. Ik had ja, trouwens hetzelfde ja, ja, initiatief, ja, ja, ik voilà, heb het gelezen. Ik heb, de, uh, 200, uh, maar ik heb heel mijn reeks van susken en oh, gegeven. Ja, ja. Uh, okay, voor uh, ja, een ziekenhuis, voor uh, kinderen met kanker en ja. leukemie. Dat dus, uh, oh, yeah. uh, yeah. yeah. is geweldig. Well, ja, die, die hebben daar veel meer behoefte aan. En uiteindelijk... En bij mij zijn dat er vier, vijfhonderd, dus ik bedoel... En die gaan allemaal... Ik heb nu wel iemand die er een paar wil hebben, want er zit er ook bij die niet voor kinderen bestemd zijn. Mm. Um, sommige dingen zijn wat te en zo. Vampieren enzo. Ja, ja, ja, ja. um, maar de rest, zusjes en wiskjes zitten niet moet hebben. Die gaan gewoon allemaal daar. Ik heb massa's, uh, strips van vroeger. Robbedozen, de, de tijdschrift. En, en inderdaad, maar dat, dat off the grid, dat is wat ik nu zelf ook een tijd gedaan heb. Ik heb net genoeg mezelf van de grid gehouden om ervoor te zorgen dat we niet verder afzakten in het, het moeras van de duisternis waar we uitkwamen. En dat was saal hè? Weet jij hoe, hoe geweldig dat is om gewoon acht dagen niet gebeld te worden? Hoe lang is het geleden dat, dat is een goede vraag, trouwens. Hoe lang is het geleden dat je acht dagen niet op je gsm gebeld? Uh, ik, dat kan ik eigenlijk perfect uh, weergeven. Ja? Dat is uh, bijna week op week een jaar geleden. Dus het zal al uh, <lacht> ja. eind juli vorig jaar. En ik zal u ook zeggen wat er aan de hand was. We waren uh, 25 jaar samen ja. en we hebben een, um, een reis naar uh, Cuba oh, uh, ja, geboekt. Okay. en daar was weinig uh, <laughs> ontvangst. Eén, twee, plus ik had ook gezegd van kijk voor mij is het een digitale detox dus geen laptop, Niks. geen gsm um, en in nood en dus, Twee mensen in, mijn, uh, in, in onze organisatie hadden het nummer van Tonia, van mijn vrouw, die wel okay. een dag of om de twee dagen keek. ik kunnen haar bellen, maar mijn gsm gaan het... niet aan. Hem uit. Dat was... Het was uh, <laughs> dat is geweldig. dagen ja, zonder gsm. dan komen we natuurlijk terug en dan <laughs> het zat alles vol, <laughs> he, dat weet ik wel. Uh, Overload. Ja, ja, ja. Maar nee, eigenlijk niet, want de meeste dingen dat een zegt, dat gewoon ja. En dat is het gekke, dat is wat ik ook merk, dat bij ouders vaak niet. Dat is die wisten niet. Hmm. Dat is heel vreemd. Hè? Ik kom natuurlijk nu met heel veel ouders op school in contact. Ik heb vier kinderen op school. Dus ja, dat ja, nou, ja, voelt alsjeblieft bij. Hè? Want het is ja, ja. gezelliger met dat de wijn afneemt. <laughs> en als je er dan chocolade op zult, dan je nog wat suikers. Voilà, en dan wordt voilà, dat voilà. wat beter. En die, die, die schakelen nooit uit. Hè? Ja. En, en, en Maar je ziet dat ook op... Allez, we zijn op een zesde, We zijn zesomtje, uh, vorige... Ja. vorige, ja, vorige een, hè? Twee weken, drie weken geleden. Zijn we naar... Um uh, Guns N' Roses gaan zien op oh. uh, TV Classic. En ja, dan zie je ook gewoon op die festivalwaarden. iedereen heeft tenminste enige SM bij. Hè? Ja, andere Ja. Zappen! Voilà. Ja, ja, dat is, denk ik is van... verschrikkelijk. En, en zo op een gegeven moment, we zaten zo neer in het gras. Zo, met, Ik had nog een goede vriend uh, mee, waren met drieën: Tonja, ik en, en, uh, en hem. En uh, we waren zo een babbeltje aan het toon. En allemaal rond ons waren mensen gewoon op hun smartphones bezig, van alles om te en spelletjes, ja, er wordt niet gesproken, of, en dan van, alleen ja. Dat is ook technologie, hè? Dat is technologie, hè? Uh, ja. ja. ja, ik, ik geloof, ik denk dat zelfs Tim Ferriss het ooit gezegd heeft, en dat is een tech-investor, dat is mm. een angel-investor in tech, die ne, wow, wat heet hij allemaal, Uber, WhatsApp, Facebook, Twitter... Twitter was hem trouwens in de Twitter-reeks, zij de had Twitter, hem een week ja, vroeger ja. besloten en had hem meer verdiend, Ik know, I know. <laughs> I know, I know. Um, en die zei van, op een speech van, ik denk zelfs op TED, Technologie, zeker social media, is heel goed in ons vragen om onze tijd en onze aandacht en zichzelf het allerdringendste te maken. Ja. En ik heb daar eens over nagedacht, want uiteindelijk komt dat van iemand die zelf in die technologie is, ja, ja, investeert. Zo, ja. Ja, ja. Dus hij heeft ook niet de pretentie om te zeggen van ik ben anti. Hij mm. zegt gewoon, kijk, dat zijn de feiten. En als ik zie hoe... En, en oh my god, mijn, mijn vrouw gaat mij vermoorden, maar ik moet het gewoon zeggen. Hoe dat WhatsApp en Messenger misbruikt wordt mm -hmm. om shit naar elkaar te sturen. Sorry, ik kan het niet anders noemen. Hè? No. Ik weet niet, Bert, hoe dat ik het anders moet zeggen dan dat er shit naar elkaar gestuurd wordt zonder dat er een oplossing gegeven wordt. Ja, spreek dan af, ga een pint drinken, maak jezelf lazer eens. Oké, okay, doe dat niet elke dag. Best niet. Best ja. niet. Um, maar dan is het raad. In plaats van op WhatsApp dan zit het toch al een hele avond en, en uw kampvuur voor u, hè? tv of kampvuur maakt mij al niet te vernederen. Want dat doet dat uiteindelijk. En oké, okay, ik geef toe, ik ben zelf ook niet heiliger dan de paus. ik heb een tablet en ik geef toe, drie kwart van de tijd lees ik ook gewoon digitaal. Dus bij mij is een digitaal vrij, uh, echt een detox, zeer moeilijk. Dan moet ik al echt gewoon fysieke boeken gaan lezen en meepakken. Wauw. En ja. dat, dat vind ik dan weer zo moeilijk. Hè? Waar ligt de grenzen? Ik kan dat, dat nu weer doen. Ik kom nu wel een week doen, want ik ben... Uh, oh, nou, je ik heb um, een nieuwe open. Ja, jee. Ik heb... Ik ben op een dag teruggekomen met de vraag voor een nieuwe dummies te schrijven. Hmm. En ik heb gezegd, van, oké, okay, ik kan het doen. Dus deze zomer um, ben ik bezig om een nieuw boek uh, te schrijven dus naast de kleine LinkedIn voor uh, die ik al geschreven heb ben ik nu bezig om de kleine WhatsApp voor uh, te schrijven mag je niet over WhatsApp hebt. Uh, dus uh, het is onwaarschijnlijk wel wow. alleen moest zeggen wat die app betekent voor heel veel mensen die gewoon niet meer zonder kunnen en denk je van nee hey, het blijft wel een tool, hè. Oké, okay, ik snap het. het is, voor mij is dat gelijk een auto of gelijk, ah, weet je. Maar ah, ik kunt ook nog te voet of met de fiets, of openbaar vervoer, hè, zo. Um, Maar er zijn veel mensen die gewoon niet meer zonder WhatsApp kunnen, uh, Grappig. Grappig. Uh... Is zo... Dus, uh, als mensen nu een een digitale detox zouden willen beginnen, mm -hmm. zijn dus er bepaalde dingen dat je zegt van, daar zou ik mee starten? Of zeg jij gewoon van, oké, okay, in het Engels is het cold turkey, gewoon afkikken ja. en door. Ja. Wat voor mij werkt, is de um, cold turkey-approach is um, heel goed, maar, maar ik ben er ook mee, moet ik zeggen, voor die cold turkey plaatsvindt, ben ik er ook al mee bezig om te zeggen, oké, okay, vanaf dan gaat het, uh, gaat het uh, gebeuren. Het dus is al een prefase, ja. ja, voilà. En, Um, ik informeer ook mijn, mijn netwerk, van jongens, ik ga niet bereikbaar zijn, ja, niet gelijk ander jaar, ik ga niet werken, dit en dat. dus je moet mij niet bellen. Nee, ik ben er niet, hè. Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die dan toch nog bellen en zo is, um, is dat niet vervelend, dat die dan toch gewoon uw wensen geven? Ja en nee, maar dat is ook een kwestie van opvoeden, hè. Ja. Uh, dus ik heb, uh, ik heb heel lang bij mijn vorig bedrijf constant een out-of-office opstaan. Uh, dus ik ben ook... Al ja, nu is het een moeilijker gesprek, om, uh, omdat, omdat we natuurlijk een CEO hebben die een andere visie heeft dan mij op technologie, uh, wat, wat oké okay is. Uh, um, maar ja, ik wil eigenlijk gaan naar een wereld waar er geen e-mail meer is, waarbij dat er een aantal... Allee, hoeveel tijd verspelen we eigenlijk met e-mail, waar eigenlijk een achterhaald model is, dat, uh, te traag, je kunt geen grote bestanden. Uh, ja. Allee, er zijn een aantal dingen die... die, die en, en ja, dat is niet... Dat, allee, dat ik ik wel over, maar... Ja, 500 mails per dag zegt, ja. dat, dat is twee uur van mij een dag. Dan denk ik van ja, maar de helft is... We zijn ook op maar andere manieren... Manier, manier, manier. En dus hetgeen wat wij intern gedaan hebben, is we zijn overgegaan op... Uh, dus we hebben een tijdje slak uh, gebruikt. Ja. We hebben... Um, uh, Workplace by Facebook uh, draaien intern. We hebben Basecamp. En dus wat er nu gebeurt, is dat er... Ja, veel meer dingen gepost worden, bijvoorbeeld op een basecamp, en dat mensen daar van kijken wat de laatste staal is, in plaats van uh, mailtjes sturen van zeg, ja, Herman, we zitten met dit, uh, ja. Uh, uh, ja. ja, en dan nog eens bellen, en dan, ja, nee, nee, kijk nee. op Facebook, daar staat de laatste, uh, sorry, op basecamp, daar staat de laatste update, uh, ja. zie je? Dus dat, en, en dat is een een opvoedingstraject. En dat is ja, natuurlijk ook een stuk wat wij doen en leren aan onze, aan onze klanten. Maar dat is het stuk waar je ziet dat heel veel mensen eigenlijk daar niet klaar voor zijn, of niet weten hoe dat ze technologie moeten op een goede manier omarmen. Want anders ze het productief zo. gebruiken. Wat je in heel veel bedrijven ziet, is van, ah ja, we hebben een nieuwe tool, hè. Vanaf nu hebben we... Whatever. Wat, ja, nee, we uh, hebben hem zelf is. ontwikkeld, vooral. Oh, daar, oh, ja, oh, ja. Daar, we hebben ontwikkeld. onze IT-department uh, aan het werk gezet. Hè. Is er succes? En dan denk ik uh, van ja. Okay. En opleiding, begeleiding, change management. En mensen leren dat ze ermee omgaan. Goede voorbeelden Kees, Niks hè? En, en ja, zes maanden later, ja dat werkt toch niet. Ja, ja, ja. hallo, het hallo. komen. Ja. Dus dat is een stuk waar ik zeg van ja, kijk daar zie je dat er heel veel ja, projecten de mist in gaan. Ja. Of er, geen, er wordt dan miljoenen geïnvesteerd in dus een tol. Ja, maar dan voor een beetje geld investeren, voor mensen effectief te begeleiden en op te leiden, dat kan dat dan niet af. Ja, maar we zijn al drie keer over budget. Ja, maar dat heeft dan met andere dingen te maken. Ah, je weet dat. Ja. Dus, ja. Ja, dat, is, dat is wat mijn lees ook geweest is. Want, en op dit moment, hè, ik maak altijd de vergelijking tussen het betalen van de kinesist, om je revalidatie te doen, wat dat gebeurt na operaties. Hè. Vaak kinesisten en, en speciale massagen en uh -huh. mobilisatieoefeningen. En vaak moet je dat nog iets ter plaatsen, al, al dan niet met de wagen, te voet, whatever. Je verliest sowieso massa tijd. Uh -huh. Er bestaan letterlijk gewoon platformen waar je voor 10 dollar per maand diezelfde oefeningen gewoon zelf thuis kunt doen. Ah, ja. En dan heb ik, ik zoiets van, ja maar waarom gebruiken bedrijven dat dan niet? Waarom gebruiken ze dan liever hun eigen interne tools met massa's budget eraan vast? Uh -huh. Waar ik van zeg van, oh vraag vraagt u dan af waarom dat uw aandeelhouders klagen? Ik heb, een, ik heb een vriend en die, die dat is exact wat je doet. Dus die komt zo uit, uh, hoe zeg dat, gezondheid, wellness uh, en die past dat toe in, in corporates. Dus ah ja. die stapt naar een bedrijf en die zegt van, uh, kijk, um, we hebben met je mensen van HR gesproken. Je hebt zoveel procent absentisme, zoveel procent die uitvallen wegens ziekte. Ja. Uh, wij, gaan, uh, wij kunnen daar verandering in uh, brengen. We gaan een soort van corporate fitnessprogramma uh, uh, voor, uh, voor u opstellen. En dus dat is hetgeen wat je doet. Dus je reist de wereld rond, heeft een team uh, om dus... Ik uh, kan ja, uh, even kijken wat je dat kan doen. Ja, doe het per voet met school, Ja. Uh, dus, uh, om, om dus... Ja. En dus die heeft wow, geweldige resultaten. Hè. Dus die, als als zo'n bedrijf is zo... Een, een Britse bank. Ze hebben nu in uh, Kuala Lumpur, Singapore en Hongkong hebben ze de eerste drie pilots uh, gedaan. Ja. Um, en ze hebben 13% uh, uh, reductie van, van absentisme, Absentee. en, en, maar ook ja. mensen die sneller uh, terugkomen naar het werk omdat ze sneller gerevalideerd zijn. Uh, dus, dus ja, dat is dus, dus, dus, dus, dus, helemaal. Uh, het is dat maar ik, vind dat... ik vind de CEO die begrijpt dat dus niet, hè. Ik, ik, ik, dat is technisch, hè. Maar dan kom... denk ik zo van, ja, worden dan de prioriteiten vaak niet verkeerd gelegd? Uh, van, ja, hey, mensen zijn een nummer, een, ja, of een grondstof, in plaats van, ja, dat ze je kapitaal zijn om <laughs> optimaal te, de middelen te geven om te laten renderen, hè. Dus dat, is, dat is bij ouderschap ook, want ons kapitaal zijn onze kinderen, niet ja, onze natuurlijk. woning, Tuurlijk. ja. En wat doen we? We gaan ten allen kosten onze woning kosten behouden. Ik was veel als een woning, ja. meer. Ik was Een paar weken geleden was ik met mijn twee dochters, Maya en Gwen, naar de, naar de Kolruid bij ons. Mm -hmm. En dat is daar vaak nog wel een relaxed sfeer. Ik kom eerst rond 8 uur s'avonds op vrijdag. Lifehack, als je ja, na we? half acht gaat op vrijdag, ja, ja. geen kat in de Kolruid, ja, ja. winkelen op je gemak. En leuk, en babbeltje doen met de mensen. Dat zijn overtuigd meer je leuke mensen, dat daar weet ik. Dat is ook, dat is ook ja. En ik kom daar een mevrouw tegen en mijn dochter zit onderin de kai het varken te hangen. Maar oké, okay, whatever. <laughs> ik heb er vier. Choose your battles. Ja, ja, ja. ja. En die mevrouw, die zegt zo heel droog. Amai, zeg. Jij hebt er twee. Ik zeg ja. En ik uh, heb nog een tweeling ook. <laughs> ik zeg en nu zijn ze nog rustig. En ik kijk zo naar mij, zo oh my god. Uh -huh. En ik denk in mezelf, maar uiteindelijk liggen daar wel twee huizen in die kerk. Ja, nou, zo was hè. Zo was het. Dus waarom zou ik in godsnaam zitten zoeken naar een woning om te kopen? De staan massa's te kopen? En dan denk ik van, why? Why? En dan komen we tot dat culturele, dat multiculturele. En dan denk ik, oké, okay, onze Vlaamse cultuur zegt een baksteen in ons maag. Dat hoef ik niet te zijn, hè. Dat is niet, hè. Nee. Ik denk ook dat er... Allez, ondertussen voor mij is het al meer dan een decennium bezig. Maar voor heel veel mensen moet moeten nog komen, is de shift van... Ownership naar accessibility. Ja. Dus leasing leasingauto is een voorbeeld daarvan. Van, ik hoef die auto niet te hebben, maar ik kan wel het gebruik daarvan hebben. Ja, dankjewel. Ja, en de, en, zo, en de fiets, hetzelfde, maar, maar ja, voor mij is, wordt een haas ook, ook zo. Ja. Uh, maar waarom moet, ik dat, waarom moet ik dat ownen? Waarom moet ik dat op mijn naam bestaan? Uh? Ja, waarom moet ik al die... Aldi al die digitale video's die ik allemaal kan bekijken, downloaden van YouTube en op mijn Google Drive zetten, bijvoorbeeld, om ze dan achteraf te kunnen terugbekijken. YouTube gaat niet weg, hè. Mm. Mm. Ja, <laughs> dat is zo... Ja. Allee, dat, dat is de kronkel, hè. Ja. ik kan erin komen... Als dat ik is ook de, de mogelijkheid met Spotify, ja. voor veel mensen. Om dat ja. te begrijpen, hè. Van, mag maar, ik betaal... 10 euro en dan heb ik ongelimiteerd. Ja, ja, alle, alle, ja, alle, alle miljoenen nummers. Die, die zijn er allemaal. Ja, en en dat, is, dat is het stuk wat ik zie. Als je kijkt naar het succes van de Netflix, uh, Spotify oh, is, is jawel, niet veraf. Ja, is... En dat is het stuk van, nou, ik moet geen DVD meer kopen om die aan te hebben. Hoeveel keren zie je de film opnieuw? Ik denk dat er misschien 3% is van de dvd's die, die we hebben, die we, die we ja. meer dan vijf keer gezien hebben. Ja, dat is toch hè? En, en dat, is, dat is de grote shift naar informatie geweest, die we, die we meegemaakt hebben. En hè, we hebben het er straks op de weg naar hier en we hebben het er even over gehad, maar je bent altijd blijven leren in die zwaarste periode, dat klopt. Ja. Ja. De reden dat ik ben blijven leren, is omdat ik wist dat informatie en toegepaste kennis naar de zou en onze eruit zou halen. Niks anders. Niks anders. Niet de niet de, de, ja, dus geen, niet, uh... niet de duizenden euro's die ik zou aan een advocaat kunnen betalen. Niet de rechtsbijstand van mijn verzekering. Nee. Niet de, ook niet de lotto. De, niet de lotto. Is niet de niet een lotto. Businessplan. Nee, dat uh, ja, dus, ja. Je kunt ah, even goed dat. gaan vliegen, hè. En dat is iets wat ik denk de ouders, zeker in dit land nog, en heel veel ouders waar ik mee praten, die zitten nog in de oude denken. En die, die, door het feit dat ze zo bezig zijn met vandaag, Zien ze niet wat er rond zich gebeurt. Maar als je kijkt naar gewoon heel veel mensen. Uh, maar maar misschien het, zelfs he, geen ouders, misschien is het gewoon algemeen. Ja, je zeggen, als je kijkt naar. Allee, en opnieuw, ik wil hier niet op, op mensen hun um, tenen staan. Maar als je kijkt naar het hele stuk rond levenslange benoemingen. Eh, in, bij bij eh, ambtenaren bijvoorbeeld. Eh, dan denk ik van ja, dat is, dat is heel goed vanuit het concept van bescherming. Eh, voor, voor, He, de mensen willen de zekerheid, de, de, de zekerheid ja. gebieden, maar tegelijkertijd is dat voor de evolutie van de organisaties een, een zware belemmering zijn. niet ja, alleen dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat creëert een vals gevoel van zekerheid dat het ja. gaat blijven bestaan. Ja, ja. Ja. de bank he, is een mooi voorbeeld. je ja. hebt al al twintig jaar van <laughs> een soort digitaal in het gaat, hey, waarom moeten we nog bankkantoren hebben? kun okay, je misschien één per regio? en, en ja, het is het is weer ontkomen. Het zijn afslankings... Uh, ja, en, dan, en mensen vallen dan uit de lucht. En dan denk je van... hé, je weet het toch? Ja, ja. Mensen willen dat soms gezien. Dat dat is zo. Ja. En, en vaak is, is dat ook een... Ver van mijn bed Oh, er worden... Eh, 3000 mensen ontslagen in ja, Frankrijk. Abstract, ja, maar dat, is, dat, dat is een zo, abstract cijfer. Ja. Ja, ja, ja, dat is. En weet, het ergste is dat we dat ook doen met de dingen die dicht bij ons slaan. Ja. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als je... ...in de meest extreme omstandigheden als ouder moet functioneren. Je kind ligt op sterven of je kind is uh, zwaar ziek. Of... Mm -hmm. Dan heb je, en dat heb ik zelf al ervaren, de neiging om je te ontkoppelen van je gezin. Om objectief te kunnen blijven. En dat is ook een stuk nodig. Dat is een, een compensatiemechanisme dat soldaten overigens ook hebben. Een commandant van een leger moet ook kunnen afstand nemen en zeggen van... Okay, Word je ook getraind? wordt hey, er ook ja, getraind? Ja, ja. De vraag is niet of we dat kunnen, de vraag is of we dat op het juiste moment toe Ik denk wel te weinig. Hè? Ik, denk dat we mis... ik denk dat we veel kansen missen door mensen niet te leren wanneer ze dat wel of niet moeten gebruiken. Ik denk ja, maar... dat het hem daar vooral is. Ja, maar als ik. Allee, ja. Een ander stukje, is: van, als ik kijk naar het hele uh, onderwijssysteem, dat is zo achterhaald. Zo. Allee. Allee, we hebben het te vroeg al over gehad van hoe gefrustreerd ik zelf ben. Uh. Ik heb op, op school vroeger ja. en, en in IF en zo. En dan denk ik zo van ja, het begint eindelijk een beetje aangepast te worden. Er worden hè, meer en meer individuele. Smartboards. Ja, ja, ja. En, en, en technologie wordt ook in de klas meer en meer omarmd en zo. Dus dat is allemaal, allemaal uh, goed. Maar, maar ja, het is nog altijd te weinig afgestemd op wat mensen effectief nodig hebben om sneller en beter en efficiënter te, uh, te leren. Ja, ja. ja. Verder gaan we op die vraag heb ik nog een heel interessante. Als je nu een reclamebord zou kunnen vullen, ergens hier in Antwerpen, we zitten in Antwerpen, en je zou erop zeven woorden op mogen zetten, op mogen zetten die iedereen kan zien. Laten ons zeggen dat 3 miljoen mensen daar bekijken die een dag. Wat zou je erop zitten? Om, om dat te bereiken, gewoon, je boodschap van de wereld: zeven woorden. Allee. Je weet, boven de zeven lezen mensen ja, mee, aandachtspannen ja, ja, ja. is te kort. <laughs> dat is nog een andere discussie. Ja, ik heb ook al mensen gehad die er gewoon breathe, motherfucker, op En Omdat ze helemaal vinden dat mensen niet goed ademen. Okay. Dat is ook zo. Uh, uh. um, Reclamebord. Maar je moet geen reclame maken? Voor nee, Amerika, nee maar zo. ik ben even gewoon aan het nadenken. Uh, Zeven woorden zijn, dan, dan speel ik eigenlijk het want het zijn eigenlijk acht woorden. Maar dan is het, uh, life is too short, eat chocolate first. <laughs> dat is een goed idee, 85%. Procent. Ja, voilà, ja, ja. 99% is nog beter, maar dat is het beste dat komt in Ja, ja, ja dat, dat is ook geen probleem. <laughs> dat is al keer, uh, ja, ja, ja, ja ja. Mensen vergeten, chocolade is een fascinerend oh, iets. No. Ik kom er tenminste vooruit, ik ben een out of the closet chocoholic, zeg ik uh, oh, dikwijls. En met de super. mensen lekker. maar dan zeg ik van ja, maar zo is het wel, hè. de ja? meeste mensen houden ook van chocolade. Maar, ja. En het voordeel is dat, dat er chocolade naar me toe komt, hè, uh, well. zodat ik daar moet om vragen. Dus ja, mensen vinden altijd wel grappig en dan zeg ik van ja, maar je kunt dat ook. Hè. Uh, het, het, het, het punt is dikwijls van, dan moet ik zeggen, voor veel mensen is de moeilijkste vraag, wat wilt je? Ja. Dat hebben je nou eigenlijk in je leven. Ja, wel, dat zou ik en... op een reclamebord zitten. Wat wil je? ja. ja. ja. De mensen is nadenken. Om ja. stil ja. stilstaan. Ik heb, er, ik heb, er ook, ik heb die vraag aan mezelf ook gesteld. Ik, je, als je ze aan iemand anders stelt, moet ze ook zelf stellen. Dus jij zit erop. Wat, Wat wil je? je? Ja. Niet meer dan dat. Just do it. Dat is Nike. Wat wil je? Punt. Je kan nergens op slaan, je kan overal opslaan. Als je er voor staat dat kunnen alle richtingen uit dan heb je geen beperkingen meer dat ah, moet nog iets anders hè, over, over geen beperkingen gesproken mm. Top Gun hè, van ja. onze generatie ja. Ja. dat net er net een en van een f ja, ja. waarschijnlijk trouwens, ze zijn bezig aan de uh, Top Gun 2 hè. Komt ja, vervolg, ja, ja, hè? ja, ja, ja, ja, cool ik, uh, ik <laughs> doordat ik in Amerika even toen een podcast uh, allee, luister een gast die effectief als piloot gestart is, één bom heeft gegooid op die rak. Een mm -hmm. topgun is uitgenodigd om daar te gaan vliegen. Hij dacht dat hij kon vliegen, want hij had een bommetje gegooid en hij dacht: oh, joh, nu ben ik al een redelijk goede piloot. Ten eerste luchtgewicht, hoe lang heeft dat geduurd in? Ik In een minuut. 15 seconden. 15 seconden, ja. ja. Hij was wel goed genoeg, dus na zijn training. Hè, dus Tom Cruise heeft zijn training afgemaakt, ja. was hij Tom Cruise en hij mocht terug ja. gewoon gaan vliegen. Ja. Hij werd teruggevraagd als instructeur, Tom Cruise. Ja. Ja. Hoe lang dat zijn volgende luchtjevecht geduurd had? geen idee. 15 seconden. <laughs> Vreelder, ja. Dat is toch ongelooflijk? Dus die instructeurs ja. van Top Gun, hè, om maar te zeggen, echt de echte goede mentoren, blijken zo goed zichzelf in te kunnen houden dat je altijd het gevoel hebt dat je nog te leren hebt. Mm. En dat vind ik wel. Uh, daarom, wat wil je? Mm. Mentor zal wel maar, maar hoeveel, Maar hoeveel mensen spenderen. Alleen als we eerlijk zijn, uh, Herman heel veel bezig met personal development en professional development en noem het als je wil maar heel weinig mensen zijn daar eigenlijk actief mee bezig hè? dus als je nu kijkt naar een van mijn beter kinderen is uh, 18 geworden afgestudeerd middelbaar oké okay, hip -hoi. Uh, leuke uh, Leuke tijd maar uh, hij heeft eigenlijk niet echt een goed idee van wat hij wat wat wil en dan, dan zeg ik ook tegen hem van ja, maar en zoveel tijd heb je er nu al ingestoken om te ontdekken wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En dan wordt het even stil. En ja, ik stel die vraag regelmatig nee. aan, aan, uh, aan anderen. En dat is, dat, is, ja, dat is een cruciale vraag, want heel veel mensen spenderen daar weinig of geen tijd aan. Te druk en dat is het stuk, ja, wanneer je, ik zeg maar, een burn-out of een uh, uh, periode... Of, uh, hebt dan, of een sabbatical, dan gaan mensen er mee, mee bezig. En, uh, ja, eigenlijk en, is het iets dat je elke dag moet... doen. Voilà. Voilà. Ja, die... Dus dat is een van de dingen die ik ook voor mezelf als levensmotto heb uh, gezegd. Is van, elke dag genieten. Enjoy huh? every day. Dus elke dag iets wat ik doe om te genieten. Vandaag was Kevin wijn, chocolade. <laughs> Geweldig. leuke gast om een gesprek met te hebben. <laughs> ik, ik ben, ben blij wel. dat we het kunnen doen. Ja. Ik, ik bedoel, voor mij is het ook... Na 2,5 jaar stilzitten is het ook wel iets tof om... Gewoon een lekker chill... Weet dat? Ai. Maar dat... Ik heb nog maar drie mee. vragen gesteld. <laughs> <laughs> maar het gaat ook gewoon... Allee, ja. over samen zijn en een leuk gesprek te Laat, hebben. En dat het hè, we gaan ja. het wel merken. Ja, als we het hebben over Duolingo, dan zetten we gewoon in de transcript ergens een, een link naar Duolingo. Ja, ja, natuurlijk. Ja. We doen dat wel serieus, maar op deze moment is gewoon free flow. En mm. dus dat, dat is ook hoe dat hoort. Um, ik zag trouwens een trampoline staan. Binnen. Ja. Je gebruikt hij die zelf ook? Of ja. ja. Is dat zo dan 1 f dat... ik doe hetgeen wat ik meestal doe, is uh, één nummer uh, per dag. Dus uh, s morgens. smorgens. Uh, dus... Uh, Tony heeft een heel uh, ritueel, waarbij ze een uur, soms 90 minuten per dag. Dus inclusief redspaces en andere ja. oefeningen die ze doen. Um, en uh, zij zat, zat er veel verder in dan ik. Voor mij voelt het van, oké, okay, ik wil gewoon één nummer uh, per dag. Dus wat ik dan doe, is ik uh, heb zo'n aantal YouTube-channels, uh, waar ik dan waar ik zie van, ah, oh, die hebben iets nieuws gepost zet dat op. Zijn, sommige zijn drie minuten, andere zijn vijf minuten, zeven minuten. Ja. En dan uh, doe ik wat oefeningen op de, op de trampoline. wat voor dingen zijn dat? Is dat dan inspiratie of muziek? Of, nee, dat nee, is muziek. Hè. Dus muziek. bijvoorbeeld is dat, ik zeggen, een nieuwe... Uh, een nieuw huisnummer ah, of een ja. nieuw, uh, ja. nieuwe rock of pop of... Tomorrowland, komt binnenkort, ja, tomorrow tomorrow of, uh, kom zo Dus dat zijn zo de dingen die ik dan uh, even opzet en zo ontdek ik dan elke dag een nieuw nummer. Uh, sommige zijn goed, andere zijn minder goed. Uh, maar ja, en tegen tijd ben ik even bezig. En s'morgens, ja, dat wel goed, zo een paar minuten... Ja. alleen, dat is niet zwaar fysiek, maar dat is genoeg om, om in beweging te zijn. Dus, uh, ja. Ja, goh, weet je. Ik heb ik je hoofd. Je kijken. Ik mag je nee, hoofd lezen. Ja. Ik moet zeggen, bij mij is dat gewoon het verschil tussen dag en nacht. Dat is echt waar het verschil geworden tussen dag en nacht. Sinds dat ik.. Er is een club. <laughs> het is gewoon ongelooflijk. Je noemt O45 Club. Dat is een hashtag op Twitter, Niet, maar is het zo. Die mensen staan wereldwijd voor vier uur. 45 op. Wat die doen is trainen, mediteren, wat ik. En die maken een screenshot van hun, uh, van hun, van hun, hun, hun uh, beeld van hun smartphone of, uh, ja, ja, of ja. van hun telefoon. Uh, uh, I-watch. Ja. whatever. Ja. En die posten op Twitter. En die houden elkaar zo elke dag ter vrempel. accountable. Ja. En dat is onwaarschijnlijk krachtig. Ja. En, en ik kan u één ding zeggen. Ik heb het gevoel dat we dat vaak missen, dat is tijd voor onszelf. Nee, nee, allee, ik bedoel niet wij, gewoon in het algemeen. Hè? Ja, ik heb dat, ik heb dat geleerd via, via Robin Sharma. Um, van, van, dus bij hem was uh, dat, is natuurlijk ook al even geleden, de six o'clock uh, club uh, ah, om zes ja. uur op te staan en, en dan een uur tijd voor jezelf te nemen ja. voor eigenlijk de dag te beginnen, de kinderen oh. wakker voor... En ik heb dat ook een tijd uh, gedaan. En, en ik ben er een stuk van teruggekomen. Waarom? Omdat ik ben meer gaan luisteren naar mijn lichaam wat heeft mijn ah, lichaam ja. nodig. Ja. Um, en jij werkt natie... meer s'avonds, hè? Ik werk meer s'avonds, ja. ja. En, en ik zie ook van... Ik, ik voel dat, dat er bepaalde momenten zijn dat, dat mijn lichaam echt rust nodig heeft. Maar dat moet ik doen. En dan moet ik dat pakken. Dat moet er en dus hetgeen wat ik, wat, ik, wat, wat ik voor mezelf, wat, wat voor mij werkt, wat bijvoorbeeld niet voor Tonja werkt, is van stel... Um, de wekker gaat om 7 uur en uh, zij staat op om 7 uur, begint dan haar uh, ritueel um, als ik dan nog een kwartier of 20 minuten of een half uur uh, bij zit, dat is het stuk voor mij tussen vermoeid wakker worden en uitgeslapen uh, opstaan ja, ja, dat dus hier, dat laatste stuk ja, dat is, is voor mij de, u, dat de ritme, hè? Ja, dat voilà. ritme. en dat is het stuk wat ik nodig heb en dat ik zeg van oké okay, dat weer ik mij ervan om terug elke dag om zes uur op te staan. Maar ik voel me is. er wel beter... Aaskuwe uh, en douchen. Ja, ja, In Tengel zeggen ze wakes you up like a fucking foghorn. Ja, ja, ja. Gewoon met we handen beginnen. Handen yeah. voelen. Ja. nee, maar niet. Handen, Ja, maar nee, dat is niet dat cool is doormen, om hele he, lichaam. He, dat is voor je hartjes en... Ho, gezicht. En dan even gaan mediteren. Maar dat is En zo komen we weer terug tot de zee. Dus als je naar het strand gaat, hier... Ja, in Nederland uh, dan is die, het zeewater is, is een serieuze uh, koude temperatuur dan, dan, dan, dan het land. Um, en dus dat is het stuk waar dat veel mensen de vergissing maken met het water in te lopen. Ja, en ineens ja, de koude ja, ja, ja, ja, nee, douche nee, nee, dus wordt nee. dan ondergedompeld je lichaam helemaal. Ja, dus dan is het goed van je polsen en je enkels ja. uh, en dan snot je ja, aan dieper te gaan. Dat is iets dat ik echt adviseer om mensen die heel moeilijk uit hun bed komen en die niet met een zekere pathologie zuklen, want dat heb de dus ook. Burn-out ja, ja, is een burn pathologie, is, waar ja, ja, niet vertellen, vertellen, ja. Dat is, begin niet met een koude er gewoon onder te gaan staan. Maar uiteindelijk zijn er meer voor als na nou die alle aan. En ik bekijk het alleen maar vanuit het gebruik van moeder aarde. Mm -hmm. Dat doen wij, We wachten tot onze bush warm is. Mm -hmm. En dat wapen stroomt. Ja. En dat water is weg. Wat heeft dat gediend? Dat heeft gediend om het water warm te maken. Als je dat koud water ook mee inschakelt, dan beperkt je watergebruik gewoon enorm. Ja, maar je kunt ook, dat, u kunt ook weer dat water opvangen, zodat het warm is, en dan dat voor iets anders ja, gebruiken. Dus dat kan ook. Het is maar hoe dat je het bekijkt. Ja. Bij ons thuis, ja. wij, hebben, wij hebben zo goed als geen luxe, wij hebben echt een stoïcijns, bijna ascetisch... Uh, Spartaans. Omgeving, Spartaans, ja. Het is griezelig, uh, geloof me. <laughs> uh, luxe is... Uh, bij ons een, een aircooler die de temperatuur tot 26,5 kan beperken beneden. Dus dat is, dat is luxe. Mm. Uh, mijn keuken is meestal 30 graden of meer omdat de zon daar in de amiddag al 100% op staat. Mm -hmm. Dus het uh, kan warm zijn boven. Bij ons is het 28,5 en snel lang. Op beheert Op koude dagen is het daar nou, 14, 15. We klagen niet. Ik ga terug naar de natuur. Maar ik kan nu zo zeggen, dat is eigenlijk goed. Hè, want heel veel mensen stompen af met hun verwarming okay. te hoog en hun aircoast te laag. En, uh, het grote probleem is, de, is, is niet dat, dat die technologie wordt ingezet, maar is het verschil in temperatuur. Hè. Ja, ja. Dus ik zal zeggen, je rijdt van Antwerpen naar Brussel en je zet je temperatuur op 18 graden. En buiten is het 27 je stapt uit en je krijgt, het, uh, je krijgt een slag. Hè. Ja, en dan moeten we dus al honderd euro uitgeven om ijsblokken. <laughs> ja. En dan zeg je dat, uiteraard dat het de beste 100 euro investering is. <hijen> ik heb dus vier uur rondgereden op zoek naar ijsboxes. Dus, uh... <hijen> echt? Ja. Ik... Mijn uh, schoonmoederverjaardag, we zijn haar 60ste verjaardag, zo een aantal jaar geleden. En ja, ijsboxes was zo nog niet populair in uh, supermarkten. Dus ik ben echt op 12 plaatsen geweest. Uh, en ik ben helemaal van woestwezel, teruggereden, uiteindelijk tot in Edegem, waar we toen woonden, om wow. daar in de supermarkt te, te vinden. En ook gewoon de hele voorraad mee te nemen. Hè. Dus uh, er waren nog zeven pakken ijsblokken, die dus heb ik gewoon allemaal meegenomen. Ja. Ja, dan ook heb wat ik het eigenlijk gevonden. Ja. ja, ja, ja. Voilà. Wat is... Hoe perfectionistisch zijn jij eigenlijk? Mm. Geweldige vraag je? <you> ik, ben, ik ben, net zoals ik een elfde constant uh, chocoholic ben, uh, dan kom ik ook vooruit dat ik een ex-perfectionist ben. je ah, is um, dus op mijn LinkedIn-profiel, heb ik daar staan, <laughs> en er zijn redelijk wat mensen die daar een gesprek over beginnen, van ah, waarom zit dat erop? of nog belangrijker, hoe ze het zo geworden. Hè. Ja, um, ik heb beseft over de jaren dat perfectionisme het enige model is, naar mijn gevoel, hè, uh, opnieuw, ik wil niet op niemand zijn tenen stappen, maar dat is het enige model dat je niet kunt bereiken. Ja. Want ja, 99% is niet genoeg. 99,5% is niet genoeg. 99,9% is 9,9%. Dus je ruikt nooit aan die 100%. Nee, nee, nee. Chocolade is nooit 100% zwaar. Mm. Mm. <laughs> Jammer genoeg, want dat willen we willen weten. Man. Maar ja. En dus, wat je krijgt is... ...de effort die je steekt... ...om per procent meer... Te halen is, is exponentieel hoger ja. hè, in veel gevallen. En de enige die er eigenlijk een probleem mee had, was ik zelf. Dus ik heb, um, als ik kijk professioneel, halen wij in, in onze markt ontiegelijk hoge scores. De meeste van onze collega's zitten rond de 65, 70% klammen Wij scoren maar 93% op, 93 op jaar um, basis. Consistent, He, ondertussen al, hoe oh, lang al? Uh, 2004, dus al 13 jaar. Um, en dan denk ik van ja wacht, als ik zeg van de sessie is niet zo goed geweest, dan is, dan, 90%. Dan, dan is dat bijvoorbeeld 90%. 90 uh, of, of naar mijn gevoel is het dan 25, maar ja, de feedback die dan komt, is, is dan toch nog uh, 90. Ja. En dan ligt dat voor mij, waarom vind ik dat dan niet goed? Ja, omdat er een aantal dingen nog beter kunnen. Ja. En je blijft eigenlijk verbeteren. Nu, dat zit ook in mijn aard om dingen te verbeteren, te verbeteren. Um, maar het, het stopt gewoon ook ergens. Ja. Ja. En zij, en dat bedoel ik met de mensen aan de andere kant, zien vaak het verschil tussen 91, en 92, en 93 en 95 procent zien zij niet meer. Want in hun mind is 70 is al geweldig. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat is voor mij een inzicht geweest waar ik zeg van oké, okay, dat is een punt van ja, waarom zou ik dan nog zoveel, en dan terug in combinatie met lifehacking, waarom zou ik nog zoveel tijd en energie insteken om van 91 naar, naar 92 of van 93 naar 95 of naar 97 te gaan als dat voor, ja, als dat eigenlijk oneerbiedig parels voor de zwijnen zijn. Ja, dat is een frustratie die we alle twee delen, hè. Als je en dus, dus inhoudt heel met de wereld en leren loslaten. Leren loslaten. en... en ook accepteren dat het, dat het niet 100 is. Ja, ja dat is. En dat is, het dat is het moeilijkste. En dat is, dat is voor mij het moeilijkste geweest om ex-perfectionist ja. te kunnen worden. Ja. En, uh... ja. Rebecca Solnik heeft daar ooit een boek over geschreven. Um, hope. Ik geloof het toch niet. Voor dat Obama Hope heeft ingenomen, ja. dat is Rebecca ja. Solnik. En dat gaat eigenlijk over um, hoe alles wat met mensen te maken heeft nooit eindig, eindig is. Mm. Dat wil zeggen dat iets 100% scoren, gewoon, onmogelijk is. Mm. Omdat wij hebben geleerd, hè, politiek leert ons dat, de maatschappij leert ons dat, we hebben een resultaat, van. Mm. Maar Dat resultaat is maar, dat is nooit eindig. Dat nee, is, dat is niet een momentopname ja. van iets ja. dat, dat op een veel langere tijd gespreid is. En inderdaad, ik heb daar ook enorm veel moeite mee gehad, en zeker de laatste 2,5 jaar, en nu gelukkig al wat minder. Bij mij moest alles perfect zijn, hè. Gelukkig heeft dat mij ook in die mate geholpen dat het mij daar door de zwaarste perioden heeft doorgeholpen. Omdat ik zoef, ik was echt een freak als het ging over opvolgen en dingen. Mm. Dat weet ik eigenlijk goed genoeg. Mm -hmm. Er was niks dat al mijn aandacht ontsnapte. Ik kan dat ook niet afzetten. Nee, maar dat is ook zo. Dat, ik ja. kan dat niet afzetten. Ja. Nee. Ik, ik, nee, ik weet niet of dat jij dat doet, maar ik kan nee. dus echt... Mensen Kom zeggen er, mij iets, oh ja, kon ik kan dat doen. Vier weken later niet, weet ik uh, dat uh, nog. Hè. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat is frustrerend, want ik zou dat liever afzetten. Ah, wel, maar ik heb geleerd om die knop om te draaien ja, wel, ja. Nee, dan en dan te, te leren loslaten en, en ook te accepteren. En hetgeen wat dan nog moeilijker is dan, hoe moet ik zeggen, als je in iets goeds bent en je delegeert aan iemand anders, je oh, dat dan is altijd kwaliteitswaarde gelezen, ja, dat is ongelooflijk. Maar ook dat kunnen accepteren ja. en, en loslaten. Ja, absoluut. Ja. Dat, dat is het moeilijkste. En dat hebben veel ouders denk ik ook. Ze willen het goed doen voor hun kind, beter maken dan dat ze het voor zichzelf hebben gehad. En ze vergeten daarmee dat er niet zoiets is als perfecte opvoeding, dat is naastgewaarde. Mm. Mm. Dat er gewoon beslissingen zijn die je neemt en waar dat je de gevolgen aan draagt. Mm -hmm. en, en, en dat is moeilijk, dat is echt moeilijk. Um... Maar ik wil nog altijd wel goed hebben, hè. Dus een verschil ja, tussen ja, ja. goed ik en die... uitstekend en perfect, hè dus voor mij, het ik, heb ook, ik, zand, was, ik he? heb ook al gezegd van, ja, weet je 95 op 100 is, is excellent genoeg hè? Ja. ik wil excellent, ah, een ander punt voor mij, voor ex-perfectionist um, is, en dat is ook een stuk invloed van uh, Tony Robbins en, en, en Robin Sharma en, mm -hmm. en Chris Howard is van, ik heb voor mezelf voorgenomen om dat het oké okay is om niet meer de beste te willen zijn, ah ja, nou dat's... en om te zeggen van, oké okay, Nummer 2, nummer 3, nummer 5, ja, nummer 10 is ook goed genoeg voor mij. Ja. En dat is ook wel een grote milestone geweest in mijn leven. Van, er is ja. echt een zware last van mij afgevallen. En vroeger uh, wou ik altijd de beste zijn, weet je? Ja. De, de Alpha Manager, de boven alles van ja, is. Ja, we zijn er weer terug, he. ja. De perfecte vader zijn. Nee, we hebben even gefaald. <laughs> maar nee, we hebben niet gefaald. Ik denk dat niet dat dat gefaald is. Ik denk dat dat gewoon ook een leerproces is. Uh... Ik denk, het is, het is altijd anders, het is bij iedereen anders. Um, en, en de vraag is ook van wat is falen, ik herinner mij, een van de... Wat ik zeg, ik heb, ben niet zo'n fan geweest van, van de NIF, dat weet je. Uh, maar een van de, de proffen waar ik uh, heel veel respect voor heb en... Uh, Allee, zeg je, een van de proffen waar ik ook veel van heb opgestoken. Deze allerlaatste les in het laatste jaar dat we hadden, dat was ook de laatste les die we hadden effectief. Um, dan uh, dan zei die, vertelde hij nou een, een, een verhaaltje van. Uh, ik weet niet of dat je nog gekend hebt, uh, een programma op tv noemde Klasgenoten. Ja. ja. ja, ja. Dus het was een, een Hollands programma waarbij dat er een, een klas was en je had een presentator. Ja. Ja. En meestal was het dan rond eh, iemand bekend en er is een klas in het laatste middelbaar of whatever, welke klas was. En nu, dat was een, was een, een, een, een soort van superklas. Uh, ik weet niet meer hoeveel mensen dat is, Ik zal zeggen 14 of 15 mensen. Waarvan er een minister-president was, twee CEO's, de CFO. Jeez, zo, yeah. Echt zo. Ja. Een, een statistische uitzondering. Ja, echt. Onwaarschijnlijke klas. Een, een muzikant, die beroep, weet je, zo. Echt een, een, een topklas. Ja. En dus op een zeker moment vraagt je die, die presentator zo van. Ja, toen jullie in hè, het laatste middelbaar zaten. Van wie dachten jullie. In, in de klas, die het verste zou schoppen in het, uh, in het leven. En we was zo unaniem, iedereen zo pff, naar één naar persoon. Uh, hè. En, <coughs> en die, die mensen die was eigenlijk amper aan het woord geweest ervoor. Ja, hè. die waren Natuurlijk zo. ook allemaal super, uh, super mensen ja. in, in, in, uh, in die klas, laat ik maar zeggen. En die presentatie vroeg van, ah oh, ja, en, uh, en, en ja, wat doe je dan? Je uh, uh, was een beetje achtergrond, je die zijn we uh, um, ja, ik zal zeggen, mijn naam is Jeroen en ik woon in uh, er is een klein dorp in de uh, Provence. Um, en uh, hij zegt van ja, mijn dag bestaat eruit om uh, s morgens uh, uh, ontbijtje, de zon, het is dus lekker weer. Om tien uur uh, speel ik met de tank met de vrienden. Eén um, keer per maand. Ik werk een aantal uren, ik heb een, een drukkerij. Als er hè, mensen in de buurt Als iets nodig is en een bestelling binnenkomt, dan uh, bundel ik dat en maak, doe ik één keer uh, per maand, werk ik een aantal uren, een aantal dagen. En dan heb ik voldoende geld om, uh, om uh, rond te komen. Terwijl, ik niets van het leven, elke dag eten en drinken, komen mensen op bezoek, op vakantie. Uh, we gaan zelf uh, reizen en, en ja. Ja, het leven is een groot uh, feest. Uh, ik ben gelukkig. Uh, ja. Dat is hetgeen wat je mensen en die profs zijn van, kijk, dat is hetgeen wat ik wens voor jullie. Het gaat niet om de wow. tochtste job, het gaat niet om, weet je, maar, voor het terug je helpen, maar dat is, ja, ja, ja. en dan denk ik van, ja, dat is, dat is een prachtige cadeau. Dat is een cadeau. Dat is een cadeau. Dat is, uh... worden stil zijn, hè, zoiets. En dat is, dat zo waar. Ja, ooit The Subtle Art of Not Giving a Fuck gelezen? Nee. Nee. Later. Ja. Ja, ja, echt geweldig. Want wat blijkt, hè, dat, en dat is letterlijk, hè, we give way too many fucks. Mm. Wij maken ons zoveel zorgen volgens de boek, en ik ga wel mee. Mm -hmm. um, Audible is heel leuk om zo, ja, als je ja, staat ja, af te wassen ja. in de keuken, want ik kook te tegenwoordig veel, omdat ja. ik veel thuis ben. Dan stel ik Audible op en dan heb ik zo wel eens een boekje. En weten tegenwoordig is dat wat 12 dollar per maand. Je krijgt een credit en je kunt downloaden wat je hoopt. Dus dat is echt wel goedkoop en dat is echt gewoon, ja, we zijn veel te veel bezig met dingen die eigenlijk gewoon niet waard zijn om ons zelf zorgen over te maken. Dat is ook, hè. En ooit ooit al 30 dagen zonder nieuws gegaan? <laughs> Wat denk je, van uh, al uh, 44 jaar zonder nieuws? <laughs> <laughs> ik, moet, ik ben nog maar een jaar bezig, dus ik ja, ben een bleukje. Altijd al... Uh, ik, maar ook uh, geen internet, hè? Niks, hè? Ja, ik doe het uiteraard ja. wel, maar, maar ik lees nee, geen nee, kranten nee, nee, en ik dan. zie geen journaal. Ik luister. De redactie? Nee, nee. Uh, Af en toe is. Um, <laughs> is je uh, Nee, totaal niet. Uh, <laughs> Kost een negatieve nieuws. Ja, maar allee, ik heb vandaag nog gepost uh, op, uh, op LinkedIn van if you, if you don't read the newspaper, you're, in, you're uninformed. Eh? Yeah. If you read the newspaper, you're misinformed. Dat is een quote worse? van Mark Twain. Uh, <laughs> yeah. En ik heb er nog een derde regel bijgevoegd. If you read social media, you are well informed. Oh. Yeah. En dat is het stuk waar ik zeg van ja, als ik dingen moet weten, even, uh, even online gaan, even op social media, en dan krijg je ook het perspectief van niet belangengroepen. groepen. En niet die nieuwsselectie waar heel veel mensen ingedwongen worden... Alho, ja. voor kiezen. Hè? En wat voor media als fake nieuws wordt bestemd? Man. Man, man, man. <laughs> oh, man. Maar dat is dus een plaag. En, en daarom ook dat ik zeg, die podcasten moest er komen. Want iets wat wij nu doen, dat, dat wordt dus niet aanvaard in de klassieke media. Dat wordt niet gedaan, Allee. En, en, ja. En er zijn dus mensen die, die, die zeggen van... Ja, ik wil graag, omdat ze weten dat ik niks te maken heb met de, met de journalistiek. En dat vind ik zo fascinerend. Dat, dat is zo vreemd voor mij ook. Van, zijn we dan zo ver, ver, verankerd met die al die dingen? Ik, ik, ik kom vragen, vragen, vaak, allez, vaak ja, toch regelmatig, in moeilijke gesprekken terecht, omdat ik niet de media volg. Ja, ik ook. En dat ik er een beetje buiten sta en, en een andere blik op dingen heb. Of, of er gewoon onschuldig een aantal vragen stel. Maar dat mensen mij zo aankijken zo van, van welke planeet kom <laughs> jij. Ja. Ik neem dat er met plezier oh, was, uh, bij. Maar dan denk ik zo van ja, maar allez, hey, rond bepaalde dingen. Uh, als je kijkt zo van allez, een memorabel moment in onze geschiedenis. Uh, vorig jaar de aanslagen in Zaventem en in ja. Maalbeek. Uh, ja, wat hebben wij gedaan? We hebben... Uh, het een van mijn trainers was toen in, in, in Brussel. Ik heb via Twitter heb ik samen met haar uh, ge, ik moet zeggen, iemand gevonden. Waar ze me geconnecteerd en, en eh, afgesproken hebben om vervoer vanuit de stad terug naar, uh, naar hier te, te krijgen. Um, en dan denk ik dacht van ja, zonder sociale media zou dat al heel dat moeilijk geweest zijn. Nee. Ja, twee, maar als je dan kijkt van hoe dat die media, die rapportering van die media. Oh, oh ja, ik woon hier nu. Allee, Antwerpen, ook specifiek. We hebben 170 nationaliteiten. Je kunt niet op één na meest multiculturele stad in de wereld uh, en dan denk je van ja, je kunt niet nog meer divers publiek hebben dan, dan wow. hier. Hè. We zijn de straat op, uh, opgegaan. We hebben, er zijn heel veel mensen opgegaan ook moslims die eh, goedendag een gesprekje van. Oh, dat is toch wel eerig. en oh, we vinden dat heel eerig. want we worden, eh, worden meegeviseerd. en dit en dat. Um, en een van de dingen die ik heel mooi vind. wat ongelooflijk weinig aandacht heeft uh, gekregen. is van de. wat is het? De zeven of de negen. Uh, uh, uh, verschillende imams binnen ja. Antwerpen. die al jaren en dag aan het kippelen waren. Die, allemaal... die dan ineens samen een video hebben opgenomen. van kijk wij veroordelen dat, en samen. Uh, handshaken en, enzovoort. En dat je zegt van kijk, ja. er komen ook goede dingen uit, uit, uit, uit. De dark, uh, dark beetjes in. Zicht, in uh, een uh, en dan denk ik van kijk. En dan, dan ja, dat, dat zie je dan veel te weinig passeren. En dan, dan wordt dan ingehakt, oh toerisme, en je zijn weer moslims. En zijn, ja maar wacht even, dat zijn mensen die geradicaliseerd zijn en niet alle moslims zijn en zo. En, wat ik ook heel dikwijls krijg is van. Allez, je weet al, ik eet al 17 jaar geen, uh, geen varkensvlees. Uh, of probeer toch zo weinig mogelijk te eten. Het laatste jaar, hoeveel mensen dat hun eerste vraag is: Oeh, zijn jij moslim? Ja. En ja. ineens wordt dat gelinkt aan. <laughs> en weet je? En dan denk je van. Waar komt dat van: Ja, maar nee, dat is toch. Nee. Nee. <laughs> dat heeft toch niks mee te maken. <laughs> dat is e toch wel erg? Hè? Ja, en, en, en, en dat valt mij ook. Ja. Kan daar zo... Ik probeer daar niet bij stil te staan, eerlijk. Um... Ik vind dat. Ik, vind... ik heb een ander doel in het leven gevonden. En, en die spirituele armoede, waar jij nu uit zou spreken, is puur spirituele armoede. Dat is een totaal onbegrip voor andere culturen, andere religies. Maar dat wordt ook gevoeld, hè. Dat, ja. wordt, gevoeld maar de, de, waarom wordt, dat wordt gevoeld door de media die we net hebben gezegd dat ze... Maar, maar het punt is ook van de media, zodat ik jou onderbreng. Wat is het belangrijkste punt? Ja, dat is, daar heb ik echt heel lang over gedaan, niet ik dat begrepen heb. Um, en ik heb een aantal vrienden die, die in de journalistiek werken. Um, en zo, ja, tussen pot en pittjes naar boven komt. De media moet verkopen, daar gaat het over. Oei. En dus de, de, de, het punt wat voorin belangrijk is, is door dingen te... En ik weet niet of dat een woord is, maar te, hoe zeg je dat, spectaculariseren? Ik weet niet of dat een woord ja, is, maar is om dingen spectaculairder te maken dan dat ze zijn, ja, verkoopt dat beter. Dat verkoopt ja, ja. En dus daar gaat het over, van hoeveel he, het lezen, hebben ze oplopen, hoeveel mensen willen lezen, hoeveel mensen een artikel gelezen, hoeveel mensen hebben een gazet gekocht, hebben de een gekocht, alle weten. Daar gaat het over. Gaat en dat is hun business, is om, om daar natuurlijk een stukje... Ja, nou, weet je, en in, in die wereld, um, ik, kan, ik, ik, ik kan proberen de podcast zuiver te houden van zuivere religieuze, politieke uh, discussies, wat daar heeft op in Ik hmm. uh, vind in algemene termen kunnen we het er wel over hebben. En laat ons duidelijk zijn dat media en politiek op dit moment elkaar gewoon continu voeden. Dat is ook zo. En de voeding die ze gebruiken, dat is de mens. Dat is de menselijke geest, dat is de menselijke spirit. En dat is geen goede zaak. Dat is geen goede zaak. En wij als, als oudersprekenden, hè? onze kinderen hebben geen kabeltelevisie. Grap. En je gaat lachen, het is echt zo. Hè? We zaten bij een provider van internetelefonie. Uh, mm -hmm. We hadden dan een vaste prijs van ongeveer 70, 75 euro per maand. Ja. Goede internetverbinding, ja. goede telefonie, dat is het kreeg je dan geen gratis tv mee? Nee, dan moesten we meer betalen. Ah, ja, okay. Daar heb ik op gelet. Nu ben ik overgestapt. Ja. Nu heb ik wel gratis tv. Ah, voilà, ja. De eerste vijf maanden. Dus wij hebben nu voor de eerste keer in vijf jaar digitale televisie in huis. We hebben ja. dat nooit gehad. Hè. Ja. DVD's of wat ja. we ja. kijken. Weet je dat die een decoder Aha. meer dan 2,5 maand afstaat? Aha. Ja. Nog onze kinderen, nog wij hebben die in opgezet. Ja. En de enige keer dat dat moest stond, dat is in de eerste twee weken. En dat was het omdat ik zo nog wel eens zin had om een beetje voetbal te kijken. Omdat ik vroeger altijd een fan ben je van voetbal. Ik hou van voetbal. Voetbal is een mooie sport, vind ik. Op het toneel na. Nou, okay. ik, ik heb wel respect voor de, de fysieke capaciteiten van een voetballer. Want die hebben de twee. Hè? Die hebben de explosiviteit. En die hebben de, de, de, de uithouding. Dus dat is een, een, een zeer unieke combinatie van factoren in de menselijk lichaam, die gewoon respecteerd moet worden. De patronen waarin dat die bewegingen gebeuren zijn, enorm interessant om te zien. En toen ik geen Play Sports meer had, dat Telen net na twee weken gezegd van, ja, maar ja, nu heb je het wel geprobeerd en nu wil je wilt hebben hebben moeten verbetalen, heb ik gezegd, weet je wel, laat maar. En sindsdien is in de Decoder zelfs niet opgelost. Hebben we Netflix? Ja, we hebben Netflix. Ja. En hebben ik kan één ding zeggen: ik heb het meest genoten de laatste zes maanden. Ik kan dat niet allemaal niet vragen, documentaires films. Mijn documentaire van de laatste zes maanden was Chef Stable mm -hmm. en dat was een aflevering met uh, Francis Mallard. Dat is een Argentijnse chef die, die opgeleid is in Frankrijk en je mocht hem de meeste barbecue van de wereld noemen. Moet maar eens gaan kijken, het is een moeite. Um, als je daar 50 minuten naar kijkt, dan wil je terugkijken een dag nadien, om te zien wat je gemist hebt. En mm. een dag nadien van je nog eens terugkijken met een glas rode wijn erbij om te zien wat je dan nog eens gemist hebt. Mm. Dit is namelijk van 100% verfijnde keuken naar 100% wel, ik maak een vis in een klaarput die in de fik staat klaar, alsof dat het niks is. Mm. Zonder thermometers, zonder ja. gewoon puur natuur. Ah, ah, geweldig. En dat is geweldig. Sta me toe hetzelfde te vragen. Documentaires of films dat je de laatste zes maanden gezien hebt, dat je zegt van die moeten mensen toch iets gezien hebben? Er zijn er verschillende. Als ik kijk naar zal zeggen, een reeks, dan is voor mij de. Een reeks die in mijn top 10 is binnengekomen, aller tijden in de laatste twee jaar, is de Sense8. Sense8 ja. Ja. Van de Wachowski. Sisters, ja, ja, ja. moet ik nu zeggen? Sisters, eh? ja, uh, Want dat, uh, <laughs> ze zijn bijna gedraaid, hè? Inderdaad, inderdaad. Uh, Matrix, denk ik, hè? De van Matrix, Matrix, inderdaad. was de Wachowski Brothers. Ja. ja. Seizoen ja. 1 was van de Wachowskis en nu seizoen 2 is van de Wachowski Sisters. <laughs> uh, omdat tijdens, misschien voor seizoen 1 is, één van de twee uh, okay. van man naar vrouw omgedraaid om en nu de tweede seizoen. Uh, er is ook een reden waarom er dan twee jaar tussen was. Uh, ja, ja, ja, zijn nu Dus de Warzowski-sisters, uh, maar een onwaarschijnlijk geweldige uh, reeks. Um, als ik kijk naar documentaires, dan denk ik van, hetgeen wat ik de dus straks al zei, van America Unplugged, om, America om Unplugged, ja, ja. heel het stuk rond off the grid denken te, uh, te gaan. En, en alleen moet zeggen, zelfvoorzienend te worden. En, en ja, dat is, toch wel, dat is toch wel wat in beweging is het. Uh, ja. Ja, ja, um, ja, er zijn natuurlijk een heel aantal dingen die, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, hoe dat, dat die televisie een invloed heeft op mensen. We hebben jaar, drie jaar geleden onze televisie weggegeven. Uh, oh uh, dus we hebben, we hebben geen tv al, al een tijd meer. En dus het was een beetje hetzelfde verhaal als bij jou. Dat was toen eh, Brazilië wereldkampioenschap voetbal. Ja. Dat zijn de eerste drie weken dat een tv dat jaar <laughs> heeft aangestaan. Ja, okay. Dus ik had zoiets van: waarom moeten we nog geen tv halen? Um, en dus ik had wel fulltime gratis digitale tv. Um, en, en uiteindelijk hebben we gezegd: van ja, kijk, uh, we gaan die weg doen. Uh, en toevallig die week vroegen uh, we dan aan, aan, uh, aan, aan uh, iemand. Uh, en die zei: oh, We hebben hier een uh, jong koppeltje en die gaan zo samen wonen. Oh, oh, hebben die al een tv? Nee. En die zijn die komen halen en die mensen zijn ook gelukkig. Weet je? Oh, okay. En we hebben dat nog geen minuut gemist. Uh. Maar ja, ik vind het wel fijn om bijvoorbeeld vast een Netflix te hebben en, en binnenkort ja, ja. Uh, Hulu. Hulu, uh, ja, dat komt ook, hè. En, en dan denk ik van ja, als je dat hebt, dan, allee, wat moet je dan nog gaan zeulen met dvd's? Of waarom moet ik dan nog tv gaan zien? Waarom waar een reclame? tussen? Klant, ja. En dan, alé ja, weet je, dat is toch... Ja. Ja. <laughs> um, een paar rapidfire vragen. Hmm. In heel korte zin, als je het woord succesvol in je woord had, wat denk je ja. dan? Succesvol? Um, Gelukkig zijn met het resultaat dat je bereikt hebt. Cool. Um, heel kort, als je een VIP wilt interviewen, of je wilt daarmee in contact komen, hoe begin je eraan? Het moet geen heel stappenplan zijn. Gewoon eerste stap en dan... Wat bedoel je? Hoe begin je eraan? Ja. Uh, om, om een afspraak te krijgen. Om voorgesteld te worden door een andere VIP. Oké. Okay. Ja. Dus als ik, um, zeg maar eens, de, de president wil spreken van de, van de NSA, en dan de, natuurlijk de, de National Speakers, Speakers Association. Association, niet de, niet het, ja. de het agency, um, dan, dan is het natuurlijk wel uh, leuk om bijvoorbeeld door een uh, Mark Victor Hansen te worden voorgesteld. Ja, wel, he. He, snapte? ja, dus ja, ja. Dat is wel. Snap je? Dat is natuurlijk wat ik zeg. van ja Mensen gebruiken vaak te weinig hun netwerk om, um, ja. om dat, dat soort stappen... Als ik... Uh, ik ben door Robin Sharma aan uh, uh, Richard Branson voorgesteld. Nice. Dus nice. ja, o, wat is de kans dat ik op mijn eentje Richard Branson nou, te spreken krijg? Dat is klein, dus, dus, Dat zijn zo van die dingen waar je zegt van, kijk, daar is de kracht van het werken, uh, ja. Ja. Um, Ik ken het antwoord al, maar <laughs> ik kan ze toch vragen. Apple of Android? <laughs> <Ja>. <laughs> ik begin daar natuurlijk met een A. Ik zou zeggen vandaag, hoe moet ik zeggen? Als ik kijk naar, naar hetgeen wat ik vandaag gebruik, dan is het zonder twijfel Apple. Apple. Um, als ik kijk naar de evolutie over tijd, dan is het, een, dan is het onwaarschijnlijk waarom dat ik geen Android heb. Ja, dat is, dat is, dat is, ik zit mij ook die vraag soms te stellen. Uh, en, ja. Maar, maar ja, hoe moet ik zeggen? Ik denk dat het ook te maken heeft met het van te zijn al, al meer dan 30 jaar. Ik ken u niet anders dan een Apple ja, voilà. En, en tezelfde tijd denk ik van ja, want ik heb gisteren nog een gesprek gehad met, met een vriend van mij en ik moet zeggen, er komt een uitdaging aan waarbij ik waarschijnlijk een Android phone ga kopen. Om Oeh. de twee naast elkaar te, te zitten en te Zelfs vergelijken. En de kaarten ja, voor het. Voor voor het. Voor Dus uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben al aangenaam verrast over de evolutie die Android gemaakt heeft tegenover een paar jaar terug. Kijk. En, en allee, nogmaals, ik wil niet op in zijn tenen stappen, maar ik heb zo het gevoel dat ze zeker niet meer moeten onderdoen voor, um, voor Apple. Uh... Mijn eerste tablet, ik heb hem mm gezien, -hmm. ik heb hem een nieuwe en Hij heeft zeven jaar gedraaid. op Een Android 2.3. Nee, ja. Als je het over stabiliteit van een ja, software hebt, dan, dan, dan kan Apple niet aan. Zei, Want nee. ondersteuning, welke ondersteuning heb je dan in oorgen? Dat ding draait de headspace. <lacht> dat is het probleem. Ja. Ja. Gewoon discipline in technologie wil ook zeggen dat je bepaalde dingen gewoon ja, kunt laten voor wat ze zijn. Um, welke boek heb je dat al het meeste cadeau gegeven, behalve die van jezelf? Ja, ja. Ja, dat laatste gegeven, moest ik erbij ja, zijn. Ja, Natuurlijk, dit, Natuurlijk. Uh, maar ik geef heb, ik heb mijn eigen boeken niet superveel als... Uh... Als, uh, als cadeau, vind ik dat zo... Ik, zeggen, ja. dat is, ik doe dat af en toe wel eens, maar, maar niet allee, banaal, veel te weinig. Ik banaal. geef liever boeken van andere mensen ja. uh, cadeau. Ja. Uh, niet dat ik mijn eigen boeken niet goed vind, dat is een andere. <laughs> dan, maar, maar ik vind dat zo, ja, banaal, maar een beetje soms ook arrogant. Zo, uh, maar hier is een boek met mijn handtekening. Maar bijvoorbeeld, vorige week ben ik naar de bank gegaan en ik heb er een nieuwe contactpersoon. En dan heb ik zoiets van, ja, die mensen willen mij leren kennen en dan vind ik het normaal om mijn eigen boek ja, te geven. Dat is weet een te. business. Card, maar als dat aan, aan, ja, als dat aan vrienden of familie zijn, een boek die ik het meeste cadeau gedaan heb, um, aller tijden is dat zonder twijfel de four hour workweek. Nee, ja. ja. Uh, Zelfde. Ja, ik denk dat ik waarschijnlijk... zal niet ver van de duizend exemplaren zitten die ik heb weggegeven. Uh, dat gaat sneller. En ja, en, ja ik denk een uh, tweede boek wat ik heel vaak heb uh, weggegeven uh, is, uh, is um, Paolo Quellio. Dat is een boek van Paulo Coelho. is de uh, alchemist. Ja. Het is niet voor iedereen, maar het is wel... Uh, niet voor iedereen, ja, maar voor mensen die zo... Die er open staan. Voilà, en dan een de... spirituele journey uh, ja. beginnen. En een derde boek is van uh, Robin Sharma. Uh, dus, ja, allee, het heeft vooral te maken met mensen in beweging te, ja. uh, te zetten. Uh, maar ja. Ja, zonder twijfel vooral wel ja. Tim ja. Ferriss. Uh, Stevig, hè? is ja. een ja. nieuwe versie. Doe het? Ja. Ik ben eens benieuwd hoe dat op social media erin incorporeert. Uh, want dat is uh, te meer. Ja. Ja. Het, uh, het, uh, hetgeen, hetgeen wat ik fijn vind aan, aan, aan Tim Ferris is. Eh, dat hem het doel en dat hem ook zijn eigen als proef kan neemt en ja, als ik kijk naar de life hacking filosofie, dan, dan is dat eigenlijk een beetje een, een, een negatieve lifehacker, want hij, hij breekt ook het systeem, dat is eigenlijk niet de bedoeling binnen life hacking um, maar, maar ja, de resultaten die hij haalt, en de, eh, soms de, de, de manier hoe dat er, vooral waar hij sommige combinaties maakt is, is gewoon zalig en, en ik denk ook dat zijn boek in de tijdslijn op het juiste moment verschenen is. Uh, Absoluut. Heb jij ooit het verhaal gehoord van hoe dat een de titel gekozen heeft? Mm, waarschijnlijk wel, maar ik kan nu zegt me maar dan niks dus in. Uit drie titels, dit ja. via Google AdWords, toen mm -hmm. nog heel rudimentair een beginnerssysteem had uh, gevonden dat de beste hits zouden opleveren. En hij heeft die drie titels, een kak daarvan laten drukken. Hij is ja, naar een boekenwintel ja, gegaan ja, in New York. Ja, ja. Hij heeft die drie naast elkaar gezet. En hij is daar gewoon een dag gaan turven. En gaan kijken welke van de drie dat er het meeste uitkwam. En dat was een 4-hour Ja. ja. ja. Dat is volgens mij niet het systeem kraken. Dat is volgens mij meer dan het systeem kraken. Dat, dat is het systeem begrijpen. Ja, dat is het systeem begrijpen. Maar hij maar, ja, hebt ook... Het boek was al een hype voordat het boek er ja, was. Er dus had alleen de kaft en dat ja, ja, ja, ja. is history. Hè? Maar, um... Zijn resultaten zijn onweerlegbaar. Ja. En daar moeten we het gewoon over houden. Ja. Als je kijkt naar al die would be gurus dat er tegenwoordig de wereld aflopen, ah. en er zijn er, allee, we weten dat ze er zijn en dat er heel veel mensen zijn die hen volgen in de hoop dat ze zichzelf kunnen verbeteren. Is hij een van de weinigen die niet beweert dat hij geld gaat verdienen op kosten van zijn, van zijn volgelingen? Hij heeft zijn eigen manier van, van omzet die, die veel autonomer is van zijn publiek dan dat wij soms denken. Oké, okay, dat hij geld verdient met clicks per minute en dat hij via zijn, zijn reclame op zijn podca podcasting uh, inkomsten zal halen, ja, oké, okay. dat is oké. Okay. Ja, maar dat is zo. Allee. Het is nu sinds deze week niet, niet meer de meest uh, bekeken uh, nee. YouTube-film. Weet je nog wat het meest bekeken was tot vorige week? Eh, nee, natuurlijk. Het nee. nee? nee. is uh, Gangnam Style. Gangnam Style, uh, Psy, ja. En dus zijn grootste verdiensten was niet de, het geld dat te maken met de muziek of met de optredens. Nee. Maar weet je wat zijn de grootste verdiensten was? Nee. Met de uh, reclameblokken die uh, rood ah, zijn ja. video uh, ja. op YouTube. Uh, dat is wel Shea Carl ik uh -huh. Al heeft een uh, ja? ja, jarenlang YouTube-familie geweest, ja? ja? Dit is uh, van zijn uh, voetstuk gevallen, jammer. Uh -huh. Dat is gewoon een alcoholist. Allee. Als gaan zo doordoen, zeg maar ja. dat ze beet <laughs> <laughs> um, En die heeft uh, de fout gemaakt om uh, ja, niet zo netjes om te gaan met vrouwen van buiten zijn familie. Oei. En dat is het gekomen. Ja. Ja. Nog laatste woorden voor het publiek? Laatste woorden, famous last word. So, uh, <laughs> ja. Uh, ik denk dat, ja, moet ik zeggen, als ik kijk naar, naar mijn eigen leven, een van de dingen die aan mijn sabbatical gekomen zijn, dan, dan heb ik zo'n oefening gecreëerd waarbij ik mezelf uh, samenvat in drie woorden. Uh, voor mij is dat create, connect en contribute. En dus alles wat ik doe, heeft met die drie te maken. Nieuwe ideeën creëren, in mijn boeken schrijven, content enzovoort is, is create, connect, gaat over netwerken, echt connecteren met andere mensen en contributies teruggeven naar de, naar de maatschappij. En, en het, door met die drie woorden te, ja, te leven, toets ik ook af van, past deze binnen nee. mijn dingen, ja of nee. En, en dus ja, hetgeen wat ik wil voorstellen aan, aan de mensen die, die luisteren is, van wat zijn hun Drie woorden, waar kunnen zij achter staan en zeggen van ja, één woord is te weinig, twee is het een of het ander, maar drie is zo voor mij zo de juiste verpakking, daar kunnen heel veel in, in, in kwijt. En dat ja. heeft ook te maken met weten waar je wilt, hè. de kernvraag waar we het straks al over hadden. Uh, dus ja, dat is denk ik goed om hiermee af te sluiten van wat zijn jouw drie kernwoorden die, ja. die ja, weergeven wie dat je bent en waar dat je voor staat. Dankjewel Bert. Graag gedaan. En de wijn is op. Hoi. Voilà. Even hey. kijken. Yes. Het is allemaal mooi opgenomen. En we hebben een winnaar. Ja, ja.